En dat is in feit wat er gebeurt, hè? Ja, ja, jongens. Dat was Armand. Wat zag hij dat goed? En dit is Ridder Radio op het internet. Met Pison Drugs nu van 7 tot 9. En ja, nou ja, ik, ik zit hier nog helemaal in mijn eentje. Uh, we hebben wel al contact met Leeuwarden. Dus... Uh, ja, uh, kijk, dat is de gedachte Gerrit Jan. En uh, we zijn in afwachting van uh, Freek, Freek Polak. Ex-psychiater, uh, uh, met pensioen. En uh, thans, uh, verschillend, bij verschillende clubs actief, uh, ik zal maar zeggen, om het, ja, het cannabisverbod uh, op te heffen. En uh, we zijn heel benieuwd... Dus uh, hij zou hier. Uh... Kijk, daar is wel Gus dan. Hallo Gus. Kijk, Kijk. we hebben ook al contact met uh, Leeuwarden. Kijk, dat is ook mooi. Ik Zal zie daar Nico en, en Els en Emilio en Gerrit-Jan en Dredd en Operator. Ja, nou langzaam dan komt het allemaal helemaal in orde. Dat ik, ik moet hier toch een paar draadjes eens een keer uh, onderhanden gaan nemen. Want het is allemaal toch slijtagegevoelig. Bewegende de delen. Ja, ja, ja, ja. Piezo Drugs, jongens, piezo Drugs. Ja. Een hey, van Freik... de meest uh, opmerkelijke berichtjes. Want uh, kijk, met Freek gaan we het hebben over Freek en waar hij mee bezig is. Dan heb ik hem wel zien lopen, dat kan dus. He. Ah, dan is hij al heel maar, dichtbij. Ja, toch best wel op een afstandje. Maar dan heb ik hem wel, ik dacht al van hè. Dat is hem. Nou, ja. dan is die in hij is in aantocht. Dus. Eh, eh, maar opmerkelijk bericht, eh, in ieder geval eh, voor eh, provincie Utrecht en eh, Zuid-Holland. Eh, van eh, dus eh, dat de steden die eh, heeft eh, kennelijk eh, zijn slim. En die gaan dus uh, hun uh, elektriciteitsnetwerk uh, voorzien van uh, allerlei uh, metertjes. Uh, en dat is volgens hun dus uh, zo fijnmazig en geperfectioneerd, uh, per ja. uh, dat ze dus uh, de kwekerijen kunnen opsporen. Nou, ik zal je vertellen, dit was uh, de, de, de test van dit apparaatje. Dat was in Breda, dat hebben we allemaal mee kunnen maken. Daar hebben ze toen een hele wijk uh, afgezet. Guus, was, was dat met hetzelfde apparaat als wat ze nu... Uh... Ja, dat was een test met dat apparaat. Maar dat apparaat dat zegt helemaal niks, want het zegt alleen maar dat er ergens iets 18 uur lang uh, continu wat staat te trekken. Ja. Nou ja, het is heel makkelijk jongens, dat hele apparaat werkt niet meer als je er 17 uur van maakt en dan voor de rest voor die plantjes maken niks uit hoor. Laten we het hopen er zijn ja, natuurlijk meer dingen Mensen je... investeren namelijk in het licht Die denken dat hoe meer licht je het geeft Hoe meer product het gaat opleveren En dat valt eigenlijk wel heel erg tegen Oké, okay, maar even, even een paar kleine opmerkingen dan Toch zomaar Van, ze willen niet zeggen wat dat dan precies is Er heeft iemand zitten werken Dus uh, je kunt ook wellicht nog dingen meten Als bijvoorbeeld de faseverschuiving die optreedt uh, wat mij meer in het oog sprong overigens... dat was dat zij hebben het voor de provincie Utrecht en Zuid-Holland... Ja. al over meer dan 20.000 metertjes. Ja. Ja? Ik vermoed dat die allemaal, oftewel gewoon direct via hun eigen netwerk... of met uh, een soort van draadloos uh, dan uh, in contact staan met de basis... en op die manier dus uit te lezen zijn. Uh, dit... Dit zijn heel veel metertjes. Hè? Maar ik bedoel, er was dus ooit zo'n groot stratenboek met 50.000 straten. Eh, ik denk dat eh, dit ook een beetje ver vertaalt dat waarschijnlijk de zogeheten slimme meter die bij iedereen thuis moet komen. Die moet je niet moet hebben. hebben. Komen, nee, die kun je, je die kun je gewoon eh, weigeren. Hè? Maar dat dat dus kennelijk niet zo'n succes is. Dus is dit het alternatief, want dit kost wel geld. Hè? Eh, en, ze hebben... Ze hebben het in hun berichtgeving over elektriciteitskastjes. Ja, ja. ja. en wat, wat ik dus vermoed is dat, kijk, uh, uiteindelijk uh, heb je, omdat je, om je moet je dikte van de draden en die spanningen en zo, dat moet je allemaal verdelen. Dus je hebt gewoon x aantal huizen of aansluitingen, dat komt allemaal bij elkaar in zo'n kastje... En zo komen er een aantal bij elkaar in zo'n kastje. En dat gaat weer bij elkaar, een dikkere kabel. En uiteindelijk kom je in een transformatorhuisje. En zo gaat dat helemaal door. Uh, dit is waarschijnlijk het allerlaagste niveau. Dus ik zou maar zeggen de meest fijnmazige wijze die zij nog kunnen bekijken. En daarom zeg ik meer dan 20.000 kastjes alleen al in Utrecht en Zuid-Holland. Ja? Dat houdt in dat er gewoon zo ongeveer per straat... Staat er al, eh, wordt dat al gemonitord? En hoe fijnmaziger je dat maakt, kijk met die slimme meter, dan valt alles meteen op. Maar dan kunnen ze dus ongeveer ook van iemand detecteren: goh, die hebben 's ochtends. Oh, kijk, daar zal wel iemand opstaan. Even dat aan, er gaat nog wat aan, wordt even zoveel verbruikt. Oh, dan is het helemaal stil. Dit en dat op stand-by kennelijk. Eh, dat kun je allemaal monitoren. Dus dan gaat je privacy gewoon via de stroomgegevens eh, ook nog eens eraan. Maar dit is dus waarschijnlijk, ik, je zou het moeten gaan uit, uitvogelen hoeveel huizen daar staan in die twee provincies. En dan heb je, of, hè, of en ook bedrijfspanden, hoeveel aansluiting het overgaat. Maar dan, uh, dan, dan, dan, dan zul je dus zien dat ze gewoon, uh, weet ik wat, op uh, per tien of zo uh, hebben ze dat gewoon in de grip. Want ja, je kunt natuurlijk... Kijk, als een iemand als je een strijkbout aanzet voor 2000 watt... Dat, als die inschakelt, dat is net zoiets als dat er zo'n tent aanschaat. Hè? En als dan de buren de jacuzzi aanzetten... En de anderen die doen nog eens uh, de elektrische deken aan... En de volgende die start zijn fornuisje op. En dat wordt dus één grote brei. En ze hebben dus kennelijk uh, hun best gedaan op uh, slimme software. Kijk. Uh, Hallo. We horen uh, iemand in aandacht. Ja ja. ja, ja. Ik zie benen nu. Ah. <coughs> Kijk. Hey. Goedenavond. Nou, sorry. Ja. ja. ja. Ik uh, had het uh, vergist, waar het was. Is het? Oh, je, je, je was al gespot. Uh, ja, ik had je al gezien, bij... maar ik ben hier net pas, hoor. Ja. <laughs> Ik liep te zoeken. Dat kon oh. je niet zien aan me. Nee, nee, nee, ja, nee, maar ik, uh, ik had zelf haast en ik kom hier beneden en ik denk, hé, hey, oh ja, dan nee, heb nee, ik hem nee. toch gezien. Ik Hallo, dacht Joop. dat je hier al was. Ja. Is dat begonnen? Dag. Op... Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, sorry. Oh, klokslag. Ja, het is al een tijdje geleden. Ja. Uh, waar kan ik mijn jas verleggen? Als je wilt, is daar ook een haak aan de muur. ja. Buur? ja. Wil jij ook misschien wat te drinken? Nou, fris, straks. Oké, okay, want ik heb uh, als, je, als je het lekker vindt ook een mooie. Daar heb je dan nog een sap. Uh, ja. Kijk. ja, Nou, dat komt er. Je weet je dit uit? Ik ben is ah, ja. weer terug geworden van het. Nu heb je een muziekje opstaan, neem ik aan. Nee hoor, heb, we zijn uh, live. Ik opstaan van hoe jij bent. Dus maar mag iedereen dit horen? Jouw ja, hoor. Heb je iets heel geheims in Ik niet? zet hem hier. <laughs> we zijn voor volledige transparantie, kijk. Ja, dat proberen wij ook vooral uit te dragen, het ja, is soms heel moeilijk. Juist in de trein nog voorbereid door dingen te lezen en zo. Ja, die kan nog wel dichterbij. Ja. Oh ja, nee, kan ook. goed. Kan ook een beetje meer zo zitten. Beetje, zo, ja. Dat is helemaal lukken en jij denkt dat er ook wel luisteraars zijn nu? Ja, die zijn dus er. we hebben sowieso... Er is verbinding, er is nu met, iemand met ons mee op dus uh, Gerrit Jan, die zit ook nog hier op de Skype. Ah. Dus die kan zich eventueel ook nog mengen in... Uh... Ja. En die komt dan achter je vandaan, dus niet schrikken, het oh. geluid. Dus ik schrikken. zal nu even... <laughs> Kijk. Ik zeg het, Freek. Aangenaam kennis te maken. Ik ben Gerrit Jan uit Leeuwarden. Hallo! Shop Os. Hoi. Hoi, Gerrit Jan. Hi. Dag, Freek. En ik praat wat mee... Nou, Met, uh, mooi. Vanavond. Als we niet te veel door elkaar heen praten. Maar nee. dat doe ik zelf ook. Maak ik me ook schuldig aan soms. Ja, maar jij bent nu de gast. Dus houd ah, houdt ja. het eigenlijk in dat wij door jou heen praten. Ja. <laughs> misschien... Het was alweer een hele tijd terug. Misschien is het leuk als je kort vertelt uh, van... Uh, wie ben je eigenlijk? Wie je bent. Uh, ja. En waar je vandaar komt. Hoe je zo tot hier gekomen bent. Ja, ja, ja. Dat is misschien interessant voor ja. de mensen. Nou, ik ben niet meer zo'n jonge cannabisgebruiker want ik doe dit vanaf ongeveer 1960 denk ik, nee al wat eerder maar toen ik zeven, ja 1959 volgens mij eerste jointjes gerookt op het Leidseplein in en in de buurt van het café Reinders waar toen wat mensen zaten met wie ik omging, ik zat toen nog in de hoogste klas van de middelbare school, het Spinoza Lyceum. Spinoza, hè, de grote man van de verlichting. Maar het grappige, of eigenlijk wel het ernstige ervan was dat we op school nooit, tenminste ik heb niet, ik geloof niet dat ik ooit een woord gehoord heb over wat Spinoza nou eigenlijk uh, vond en schreef allemaal. En waarom hij eigenlijk door de Joodse gemeenschap in Amsterdam in de ban is gedaan. Wat er nou eigenlijk zo erg was. En uh, Nou ja, dat heb ik daarna wel ingehaald hoor. Nu weet ik er wel iets van. Het meeste is ook veel te moeilijk voor middelbare scholieren. Zeker, maar ook voor de meeste volwassenen nog. Uh, maar dat is een okay. zijpad. Maar nou, in die wel, tijd was Dat is wel belangrijk. Begon... Spinoza was niet zomaar iemand. Nee, nee, <laughs> ja, nee, nee. nee. Maar in die tijd begon dus mijn belangstelling voor de drugs. En toen ging ik medicijnen studeren. En dan is het toch wel een beetje anders. Want dat is echt wel een zware studie. Je moet soms om half acht uh, al in een, in een ziekenhuis komen voor een stage. Of je moet college, heb je om acht uur. Echt hoor, dat ging zo. En... Uh, ja, het was ook zo gedaan, als je dus aan het eind van het eerste jaar deed je een tentamen, uh, botjes heette dat, want dat, dan moest je dus alle plekjes van alle botten kenden en alle spieren en pees en weet ik wat en bloedvaten, alle namen moest je kennen van anatomie. En als je dat niet wist, dan zakte je en dan ging het gewoon dat jaar weer over. Dus dat werd gebruikt om te selecteren wie er uh, he, ...wie er kennis kon instampen... ...en wie dat niet kon doen... ...of wie niet bereid was dat te doen. Ja, dat tentamen. Dat was bedoeld om te selecteren... ...wie dus eigenlijk verder mocht... ...met de medische studie. Maar om maar te laten zien hoe hard je daar moest werken... ...dus het blowen toen... ...het heette toen nog geen blowen. Ik weet daar niet of er een speciale naam voor was. Maar dat uh, was niet goed te combineren... ...met de medicijnenstudie. Later toen ik eenmaal... Psychiater was, maar dan zijn we wel jaren uh, 15 ja. verder. Nee, niet 15, 13 jaar verder. Dat komt toen nog. Nou, je toen moet eerst arts worden en dan kun je arts. psychiater worden. Ja, dat gaat ja. niet andersom. Ja, en daar heb ik 9 jaar over gedaan. Nou, dat vind ik dat mijn Zeker ook, in die tijd. Maar er stond 7 ja. jaar voor. Ja, nou, dat is toch netjes. Ja, nee, vind, vind ja. ik ook. En in die tijd was dat ook helemaal niet een probleem. En toen heb ik wel de specialisatie in uh, ruim 4 jaar gedaan. Dus toen was ik in 1973 klaar als psychiater. En vanaf dat moment eigenlijk, uh, ja, ze van mij vrienden gebruikten van alles. Zo LSD geprobeerd en andere middelen en zo. En uh, toen begon het mij te storen dat ja, de officiële reden dat drugs in het algemeen verboden zijn, dat dat uh, zou zijn om de volksgezondheid te beschermen. En ja, dat ging eigenlijk steeds duidelijker zien dat dat niet klopt... dat het andersom is, dat juist omdat het om potentieel gevaarlijke middelen gaat... want het is helemaal niet zo dat het gebruik altijd schade oplevert of zo... of zelfs meestal niet, het levert maar in een minderheid van de gevallen schade op... maar de prohibitie, het verbod maakt het alleen maar erger... Het maakt helemaal niets beter. Dus de, ja, vanaf die tijd werd dat toch een belangrijk punt, een belangrijk issue in mijn leven waar ik erg uh, mij voor heb ingezet. En nu ben ik gepensioneerd al een paar jaar en nu vind ik het nog steeds leuk om ermee door te gaan. En ik ben er alleen nog maar nog meer van overtuigd dat de drugs legaal moeten worden. En het gaat ook langzaam aan die kant op. Alleen veel te langzaam. Het is niet nodig, het zou sneller kunnen gaan. En, en vraag zeg maar: van. doe je dan uh, alle drugs eigenlijk? Ja, of? ik bedoel allemaal. Okay. Ja. ja, ik geloof niet. Misschien is er een middel waar het zin heeft om het te verbieden. Dat je daarmee de gezondheidsschade zou kunnen verminderen. Misschien bestaat hij, maar ik geloof niet dat hij nu bestaat. buskruit of zo. Nou ja, ja dus, uh... nee, nou, ik kan dus ook wel een leuke anekdote eigenlijk. Ik heb gedacht dat er één succesvolle eh, prohibitie is geweest. En waarvan? Van absint. Absint, dus speciale alcoholische drank. Waar dus speciaal iets doorheen zit. Ook een of ander kruid zit absint, daar doorheen. Dus. En eh, dat maakt uh, ja, zo ongeveer rond de vorige eeuwwisseling, er voor en na 1900 nogal wat slachtoffers, hoewel het toen dus niet verboden was. En uh, ja, dat is op een gegeven moment verboden. En die prohibitie was in zoverre succesvol dat er nauwelijks zwarte markt is en dat het gebruik ook eigenlijk bijna. Uh, Ophield. En er was alleen nog maar een hele kleine groepjes mensen die dat uh, nog gebruikten. Het was niet makkelijk om eraan te komen. En er was ook niemand die protesteerde dat het legaal moest worden. Maar wat bleek toen? Uh, dankzij de Europese Unie is dat legaal geworden. Ik weet niet, weet je dat? Yes, yes. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat, dat is heel is grappig. Alweer, maar volgens mij, uh, want er, er is dus een bepaald bestanddeel ja. uit dat uit die plant absint komt, ja. dat, dat ook werkelijk in die zin aantoonbaar deze schade doet, ja. volgens ja. mij. Ja, ja, precies. Dus, dus, dus die daar... nieuwe toestemming is dan, ik zou maar zeggen, voor een soort decafé absint, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Dus ja. Van... Nou, die plant, dat, dat middel, ik vergeet altijd de naam daarvan. Dat uit de missie de middel... Nee, maar het schadelijke middel heet anders. dat heeft een eigen naam. Ik weet niet welke naam, die vergeet ik altijd. Nou, dat is nog slimmer iets zegt, want er is vast iemand, namelijk Red, die zet dat zo meteen op de chat. Oh, nou, best. Er zijn hulpmiddelen hier. Ja. En op een gegeven moment hebben een aantal Europese landen. begonnen weer met toe. Dat is de naam van het drankje. En dus niet van. Thione heet het. Hoe zit het? Hier staat het gewoon. Tujone, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. Ik weet niet waarom ik het niet kan onthouden. Maar, maar dat zit er nog steeds in, hoor, lees ik. Ja, nu. maar ja? dus, nee, maar zoals Jeroen zegt, in een lage dosering. Er is een grens aangesteld van hoeveel, ik weet niet hoeveel, maar het mag dus verkocht worden wanneer het niet meer dan zoveel procent van, dat, van die stof bevat. En nu kan je het weer gewoon kopen, in, uh, misschien niet bij Albert Heijn, maar wel bij. Uh, slijterijen, die hebben absint maar op zich wat? maar dus wat ik dacht, dat dat een geslaagde prohibitie was omdat uh, inderdaad het middel waar het om gaat zo schadelijk is en mensen dus inzien dat het beter is het niet te gebruiken dat klopte ook daar niet want het bleek toen wel te bestaan met een zinvolle beperking van de dosering van dat schadelijke ja, maar, middel erin. Maar op zich denk ik wel dat bij deze prohibitie die je daar als voorbeeld geeft eh, enigszins mee kan spelen dat iets dat ik zou maar zeggen zo inherent bepaalde effecten heeft dat dat, dat dat makkelijker bij mensen aankomt. In, in die zin Methanol zou je denk ik ook in wezen geen prohibitie voor hoeven op te zetten, omdat er te veel mensen gewoon vanzelf al iets krijgen: van hoe je, van uh, dat werkt niet helemaal lekker. Ja, nou ja, dat is een, een, wel een, een heel speciaal voorbeeld. Want dat zus die, oh, ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen, het broertje van alcohol, maar dan het dodelijk vergiftige ja. broertje ja. van alcohol. Ja dat het graag door handelaren verkocht wordt zodra er alcoholtekort is. Want het, als je het drinkt merk je het verschil niet. Nou, dat weet ik niet. Het is volgens mij vooral, in de meeste gevallen, is het gewoon een, een bijproduct van slecht stoken. In de zin van dat je dus met het stoken niet goed oplet... en dan krijg je methanol in je drank. En als je, als je dat teveel hebt, ja, dan gaan sommige mensen ja, ja. dus... Uh... Technisch gezien heet dat de voorloop van je distillatie... Ja. dat, het, dat ja. verdampt ook eerder als gewone alcohol. Ja. Maar dan hebben we het nu dus over net... dat ja, één of twee middelen waar het verbod zin ja. heeft. Ja. En zelfs misschien bij... Uh, methanol eigenlijk zo erg schadelijk is dat je het je zou het hoeft helemaal niet verboden te worden, bijvoorbeeld rattenkruid is ook niet verboden, maar dat kan je kopen bij een drogist, of weet ik waar, oh, oh. omdat het alleen gebruikt wordt voor uh, doeleinden om ratten te vergiftigen, ja, ja, ja. maar mensen gaan dat niet voor lol innemen en uh, ja, nou ja ze, dus ik zie niet dat er een dans verboden drug is die het waard is om verboden te blijven ah. dat geloof ik dus niet geslaagdheid van zijn moeilijk te vinden ja, ja. ja, maar het leuke was te zeggen dat ik bij, bij Absin dacht ik, ja, die dan toch wel maar ook dat bleek niet juist te zijn ja, ja, ja. Ja. Ja. kon ook gereguleerd worden ja dan krijg je complete verhandelingen over wat het allemaal doet oh ja, tujon Dread rat. Die spreekt Engels, dat is goede... maar die kon kennelijk verstaan onze encyclopedie wat. Encyclopedie is dat. Die kon wel verstaan wat wij ja, zeiden. Hij spreekt Nederlands, maar het is ja. onze encyclopedie. Oh, hij heeft dan een enorm verhaal. Zie ja. ja, ja. ja, je? Niet trouwens... doen je kent hem of hij gewoon live een programma maakt ja, en alsof je dit het? allemaal gewoon weet. Er ja, ja. er zeg maar had... bestaan twee isomeren van Thuon... Ja, nee, Ik Laten we dat hoor. niet. Nee, maar ik had nog een reden waarom ik dacht dat die. Ja, dus het ene was dat het middel waar het om ging dat verboden werd, echt zo schadelijk was... dat het zin had om het te uh, verbieden. En dat is bij de meeste drugs... of bij de drugs die nu verboden zijn... gewoon niet het geval. Uh -huh. Want die kunnen allemaal op een verantwoorde manier gebruikt worden... zodat ze niet, uh, in ieder geval niet overmatig schadelijk... voor de gezondheid zijn. En het tweede was dat ik dacht... een prohibitie kan alleen lukken... als er een makkelijk vervangingsmiddel is. Nou, en bij... Eh, alcoholische dranken heb je dat dan kan je dus eh, je kon dus eh, het absint krijgen maar als het je ging om de alcohol en het dronken worden had je niet, kon je makkelijk naar een ander middel overstappen ja. terwijl voor cocaïne en amfetamine en eh, opium heb je niet zo makkelijk een vervangend middel nee, dat hebben ze nog steeds eigenlijk niet Nee, er zijn wel middelen in het een beetje op lijkt. Ja. Ja. Dus dat maakt de prohibitie ook moeilijker om die geslaagd te doen worden. Dus het is allemaal een grote sof met die prohibitie en die moet gewoon eindelijk eens afgelopen zijn. Ja. En daar, daar ben je dus Daar ben ik nog steeds voor bezig, voor ja. bezig, ja. Ja. En ik heb als psychiater daar natuurlijk niet direct mee te maken gehad. Want ik heb eigenlijk vermeden, ik had geen zin om in de verslavingszorg te gaan werken. Okay, ja. Want dat, daar kan je natuurlijk als psychiater dan terechtkomen. Juist als je belangstelling... verliest. ga je heel gehoord. rijk mee te kunnen worden. Heel? heel rijk mee te kunnen worden met nee. de verslavingszorg. Nou, dan is dat niet de verslavingszorg zoals ik die ken. Dit is gewoon hele normale okay. salarissen. De oude Ja, ja. Nee. ja ideeën... tegenwoordig zijn het allemaal privébedrijven en zo. Ja, maar dan wordt misschien de directeur daarvan rijk. Of aandeelhouders of zo. Dat is wat anders. Maar nou, dan moet je misschien nog een hele werken. We hebben gewoon salarissen. Freek, mag ik dan een zeggen. vraagje stellen? Je zegt, uh, ik ben niet in de verslavingszorg terechtgekomen, maar... Er komen toch wel psychiaters in de verslavingsoog terecht. In die zin van dat ze zelf problemen hebben met uh, gebruik. Ja, op die manier. <lacht> ook op die manier ben ik er niet in terecht gekomen. Nee, hey, maar dat is waar. Dat komt. Ik weet niet hoeveel. Ja, vaak. Want, want kijk, als je het over drugs hebt, heb je natuurlijk ook al snel over gebruikersgroepen. En een bekende gebruikersgroep zijn natuurlijk de artsen zelf. Ja. Ja. Al, al eeuwen volgens mij. Ja, ja, ja. ja, en waarom ook niet, artsen zijn ook gewoon mensen. Hey, hey, ik kan me ja. nog een mooie film herinneren, Dr. Pulder, zei papavers. Ja, wat, precies. Ja. Ja. Waarin dat een, ja. een onderwerp was. Ja, ja. hij zei er wel de verkeerde papavers, maar. <laughs> maar wat mens. ik altijd vertel aan Amerikaanse studenten, ik moet wel eens spreken voor Amerikaanse studenten die een cursus volgen in Amsterdam. En daar mag ik wel eens een gastcollege geven. En dan vertel ik altijd dat. De, de belangrijkste Amerikaanse chirurg, die is inmiddels al een tijdje dood, maar die echt het vak ja, gewoon groot gemaakt heeft en belangrijke leerboeken schreef, et cetera, en ook heel oud geworden is, is gebleken tegen het eind van zijn leven dat hij vrijwel zijn hele leven verslaafd was aan uh, morfine en alleen ja, het, hij had geen probleem om aan goede morfine te komen want ze hielpen hem daar kennelijk wel bij hij heeft nooit problemen gehad met de politie of met zijn werk hij, schreef, hij deed dus al zijn werk onder invloed en uh, schreef boeken die nog heel lang daarna gebruikt werden het kan Zo. En het is niet aan iedereen gegeven maar het kan wel Nee, dus hij, als bewijs hij had natuurlijk ook, dat dat ook uh, uitstekend verstand van, uh, van de dosering. Ja nou precies, niet alleen had hij goed spul en hij kon goed doseren uit goede, injectie, uh, gewoon, goede gewoon, injectiemiddelen. Die, die uh, naam van die chirurg is Halsted, dus zo'n Scandinavische naam. Halsted is leuk als hij... Is op, als je, je zou eens kunnen kijken als je dat opzoekt of er meteen bij staat dat hij morfinist was. Want dat, uh, Halsted ja. met een D aan het eind. En dus de, de vader van de Amerikaanse chirurgie. En daar zijn die Amerikanen, als ik dat vertel, toch wel een beetje van onder de indruk. Sommigen die medicijnen gedaan hebben, die kennen die naam ook, maar die hadden dit niet gehoord. En uh, dat is dan een goede aanvulling op ja. hun kennis. Ja, het is een heel duidelijk voorbeeld ook van dat, dat het veel meer de, ik zou maar zeggen, de omstandigheden van ja. iemand zijn die maken dat iets... Fout loopt nee, ja. of een probleem was, dan zo'n middel, ja. van, uh... volgens uh, de Engelse Wikipedia, deed hij ook nog in cocaïne. Nou, dat heb ik dus nooit zeggen die dat, ja, nee. dat was bij, ja, dat was bij... spoedoperaties. Toch? Ja, nee, will maar dat you, heb ik, I I Stuart Halstead hebben we het over. Nou, oh. maar ik heb er echt verschillende dingen over gelezen, er werd altijd uh, morfine genoemd. Nou, uh, trouwens, is in professional life, he was addicted to cocaine en later also to morphine, which were not illegal during the, his time. Oh. Ik weet niet of de, de, we spreken over een meneer die in 1922 is overleden. Dat kan ongeveer kloppen. Maar was die chirurg? staat dat erbij. Surgeon. S surgeon, yes. Ja. Nee, dat kan. Wanneer die is doodgegaan, weet ik niet. Maar was cocaïne voor de eeuwwisseling al... Uh... Ja, ja, ja, in de Verenigde Staten wel. In de Verenigde Staten had je namelijk uh, ook uh, allemaal van die gebieden die ze nog net niet ontdekt hadden. Die cowboys die leefden echt in de vorige eeuw. In 1910 en ja. zo had je die nog. En in die tijd had je cocaïne, dat kocht je aan de bar... En een glas whisky erbij. Dan kwam je dus van heel ver weg op het paard helemaal doorgezeten. Yeah. En dan had je een glas whisky en cocaïne. Yeah. En dan nam je de cocaïne in je whisky. En hoe zat het ook alweer met de Coca-Cola? Serieus, er zijn en, ook hele ja. mooie foto's uit die tijd. Dat je nog bars ziet, en dan zie je daarachter de bar hangen. Van shot cocaine, is zoveel. En dit yeah. staat gewoon oh, in de parmel, oh, god zeg. Nou ja. Yeah. Het was gewoon een middel om weer yeah. even lekker op aarde te komen. Yeah. Ja. Nou, ja. Gerrit Jan noemt ook de Coca-Cola. Van België De Coca-Cola zat vroeger ja. echt coca-cola. Nou, nu zitten er nog ja. steeds coca-planten in. Ja. Ik, ik heb ooit een leuk uh, zwart-wit filmpje gezien. Dat komt uit de verzameling, daar heb ik even zijn naam kwijt, van zo'n uh, Amerikaan. Die verzamelt oud uh, 16 mm materiaal. Alles waar het over doop gaat. En die had een filmpje. En dat ging over inspecteur Kook en Day. En die zat zwaar paranoia in zijn kantoortje. Allemaal sloten op de deur. En die had een blik voor zich staan van echt zo vol met kook. Dat stond er ook zo dan ook. Coke ja, ja, ja. En wat was hij aan het doen? Hij was een drukring aan het oprollen. En daar werd dus opium gesmokkeld. Ja, ja, ja, en om dat goed te kunnen doen had hij natuurlijk een hele hoop cocaïne nodig. Ja, in die tijd ja, was dat logisch. Ja, ja. Zo helpt het ene inmiddels om het andere te bestrijden. Ja. Ach, maar Freke, jij bent dan misschien ook wel een grote fan van de mensen die het artikel toen de tijd in de NRC hebben gezet van red het land, staat drugs toe. Nou, sterker eh, nog. Ja, nee, ik, zei, ik zit in het bestuur van de stichting Drugsbeleid. Aha. En... De, ...die schrijvers waren allemaal leden van onze commissie van aanbeveling... ...of comité van aanbeveling. Okay. Of heet het nou commissie van advies? Nou ja, we hebben zo'n comité van uh, persoonlijkheden... ...die dus niet het bestuurswerk hoeven te doen... Dat is commissie van wel, advies, ja. ja. Hey, ik, ik, en daar zit, als... daar zit Wolkenstein in en dan Kona en nog een heel stel mensen. Raymond Dufour van de Nee, die is, die is voorzitter. Die is voorzitter van voorzitter. de regering. ja. Okay. ja. En de, de Stichting Drugsbeleid kan ik straks nog wel iets over vertellen... ...want die hebben wel iets goeds gedaan ook nu... Eh, ...met Tweede Kamerleden over een gas zijn wij natuurlijk mm -hmm. bezig nu. Omdat ze eh, er aan te komen. Ik ja. moet nog op één punt even terugkomen... Terug ...op een andere manier heb ik ook wel met de verslavingszorg te maken gehad... ...want ik heb gewerkt bij de GGD in Amsterdam... ...maar dat is de verslavingszorg die niet primair is gericht op mensen laten afkikken... Want ik vind dat dus een verkeerde doelstelling, of niet per se verkeerd, nee je moet het eigenlijk anders zeggen. Wanneer iemand echt zelf kiest om af te kikken en te stoppen, dan, nou, dan vind ik dat respectabel en dan moet je daar, daar niet in de weg zitten. Maar ik vind dat je beter nog mensen die problemen bij het gebruik kunt proberen bij te brengen dat het mogelijk is om te leren hun gebruik te beheersen en onder controle te krijgen. En dat ze dan dus eigenlijk op alle manieren alleen maar voordeel hebben. Want zowel kunnen ze dan dat middel gebruiken en ze hebben er geen of in ieder geval veel minder problemen mee. Veel mensen doen dat ook van hunzelf, van hunzelf uit. Uh, de Peter Cohen, uh, goede vriend van mij, maar een bekende drugsonderzoeker. Die dankt zijn bekendheid als drugsonderzoeker dat hij dat onderzocht heeft bij de zwaarste groep. Cocaïne, ja, verslaafden moet je dan toch wel zeggen, maar dus zeggen, problematische cocaïnegebruikers. In die tijd, dat is nou een jaar of twintig of dertig geleden al, dat voortdurend eh, het idee werd rondgebazuind dat cocaïne zo verschrikkelijk gevaarlijk was. Als je daar eenmaal aan begon, nou dan kon het alleen nog maar erger en erger worden en dus dan uiteindelijk zou je daar daarna aan overlijden. Dat was wat je... Officieel eigenlijk, ik geloof niet dat het zover ging dat dat nou in een nota van de overheid stond, maar dat is wel het verhaal wat er altijd over verteld werd. En dat is dus gewoon niet waar. En Peter Cohen heeft daar een uitgebreid onderzoek aan gedaan en overgedaan met een relatief grote groep gebruikers en ook vrij langdurig. Want hij heeft ze ook, een bepaalde groep, heeft hij na tien jaar weer opnieuw helemaal onderzocht. En dat zijn dus ook kostbare onderzoeken. Daar werd hij gesteund door een ambtenaar van het ministerie van VWS, die zorgde dat hij daar geld van kreeg. Die Engelsman, die nu al lang gepensioneerd is, maar die wat dat betreft heel goed werk deed op het ministerie. En de ambtenaren die daar... Ja, die, nou ja, dat zeggen die even goed werk doet, doen, zijn er nu eigenlijk niet, helaas. Maar Freek, je, je, je, je hebt het over gebruikersvoorlichting. Is dat dan iets anders dan preventie? Een woord wat je eigenlijk er dan ook veel hoort als het over de GGD gaat. Ja, wacht nee. Nee, ik had het niet over gebruikersvoorlichting. Nee, ik kwam terecht bij de, zelf bij de GGD. Die heeft dus een afdeling waar ze een drugsafdeling. Ja, en daar mm -hmm. komen dus vooral die mensen die niet bij de Jelinek of bij andere verslavingszorg terechtkomen, omdat ze doorgaan met het gebruik. Ja, ja, die, maar... die niet in staat zijn om te stoppen, of die ook helemaal niet bereid zijn om te stoppen, die willen doorgaan met het gebruik. Die komen, als ze toch hulp willen, in Amsterdam bij de GGD terecht. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar hey. er is toch een verschil tussen het begrip preventie en aan de andere kant eh, ge, zeggen, gebruikersvoorlichting. Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja. ja. Hey. voorlichting is niet hetzelfde. Als we, kan een, is een, ja, een onderdeel van preventie, tenminste goede voorlichting. Uh, goede voorlichting kan ja. een preventieve werking. Hebben. Ja, ja, ja. Nou, het kan maar mensen maar, er ook toe brengen dat... om wel te gebruiken. Nee, hey, ja. van dat ja. past juist bij mij. Ja. Ja. Ja. maar het woord preventie komen we vaak tegen als het gaat uh, over uh, beleidsstukken uh, over het Nederlandse drugsbeleid dat is toch een van de pijlers ja, het... nou, omdat Nederland wel een relatief hè, vergeleken met het belazerde uh, drugsgebruik van de meeste andere landen maar omdat Nederland op die punten dus wel goed scoorde en al lang geleden dat uh, uh, voorlichting ja, redelijk correct was. Oh ja, ik gebruik het woord voorlichting over hoe er dus vroeger over cocaïne werd euh, geschreven. Okay, okay, ja, okay. Maar dat is ook wel veranderd. En gewoon, ja, ook voor deel door het werk van Peter Cohen, die dat uh, ja, aan de kaak gesteld heeft. En heeft laten zien dat. Hè, dan nam um, hij, uh, um, um, um, um, laten we zeggen, 100 of 200 echt. ...zeer problematische cocaïnegebruikers... ...en die vervolgden die dus jaar in jaar uit hoe het nou verder met ze ging. En dan bleek tien jaar later dat de meesten daarvan er duidelijk beter aan toe waren... ...en niet slechter. En dat was op zich al volkomen nieuw. Dat wist, wist, was niet bekend. En er waren natuurlijk wel een paar overleden... ...en een paar waren nog even slecht of misschien wel nog wat slechtere toestand... Maar ja, dan is natuurlijk toch de vraag, als je tegelijk weet dat de meesten er beter aan toe zijn, waardoor dat precies komt. En uh, mm -hmm. dat komt in ieder geval in zeer grote mate door het slechte beleid en de omstandigheden waar die mensen in moeten leven. En niet per se door dat middel. En dat onderzoek is ook herhaald in andere landen, want dat is altijd belangrijk dat dat gebeurt bij wetenschappelijk onderzoek ja. of ook door andere uh, ...onderzoekers, maar niet zozeer kun... in Nederland... ...maar Je in moet België. moet anders. Ja, ja, hij beschreef ook heel goed hoe dat gedaan is... ...en uh, het is in andere landen herhaald... ...ik meen ook in Canada... ...en Australië en België... ...België door de Tom de Korte... ...die nu nog hoogleraar is in Gent... ...dat was dus ook een, een leerling... ...van Peter Cohen wat dat betreft... ...en uh, ja, daar is ongeveer hetzelfde uitgekomen... ...dus het staat gewoon vast... Dat, de, dat wat, de, alleen dan wat cocaïne gebruik betreft. Over de andere middelen bewijst dit natuurlijk niet zoveel. Dat laat alleen zien dat wat er door mensen die er tegen zijn gezegd wordt, wel eens volkomen gelogen is en helemaal nergens op berust. Het berust op een indruk die ze hebben en wat ze graag willen zeggen. Ja, en. De, en... Die suggestie geldt overigens voor veel meer situaties, middelen en uh, uh, zaken die zijn voor, voorbijgekomen. Ja, ja. ja, ik denk eigenlijk dus dat het in brede zin voor alle middelen geldt, dat het mogelijk is om het gebruik te leren beheersen. Natuurlijk is het wel zo dat de ene persoon zal de ene druk makkelijker leren beheersen en de andere misschien minder. Maar ja, dan kan je zeggen, gelukkig zijn er... Een behoorlijk, een behoorlijk aantal drugs, je moet die uitzoeken en die gaan ja, gebruiken kraft, ja. die jij uh, goed kunt gebruiken en waar je wat aan hebt. En, uh, ja, eigenlijk zou ik zeggen, het moet wel leuk blijven, het moet, uh, uh, het moet een nut hebben voor je dat je het gebruikt, anders kan je het beter niet doen. Ja. Freek, Freek, wat zijn eigenlijk volgens jou de redenen waarom mensen uh, drugs gebruiken? Ja, die kunnen heel verschillend zijn, maar het kan, kan heel simpel zijn dat je in een, een gevoelsstaat uh, komt die je prettig vindt. Het kan zijn dat je gedachtegang wat anders gaat werken of zelfs heel erg anders gaat werken. Uh, uh, er zijn verschillende dingen. Het kan zijn dat je bepaalde prestaties beter levert ermee. Er zijn, zijn verschillende redenen om dat te gebruiken. En... Uh, ja, voor veel mensen is het zelfs zo dat het meerdere redenen naast elkaar, dus op het ene moment gebruiken ze het voor het ene doel en op het andere moment voor een ander. En er zijn, het was een nee, Canadees die ook steeds zei, je moet het gewoon zien als een werktuig, een druk is eigenlijk een werktuig in je leven bij bepaalde activiteiten. Je hebt, een, je hebt een hamer ergens voor nodig, en een schroevendraaier, en voor iets anders heb je weer een bepaald middel nodig. Of in ieder geval kan dat je erg erbij helpen. Ja. Wat overigens gewoon, je zou kunnen zeggen, absoluut door mainstream erkend wordt. Want als het gaat om doping, ja, ja, en, ja. En, en allerlei medicijnen die ja. krampachtig ontwijken ja. de natuurlijke producten, zodat ze daar een patent op kunnen nemen, ja. maar ja. effectief daar eigenlijk op gebaseerd zijn of vanaf gekeken zijn. Ja. Ja. En die, die, die, die mensen worden helemaal volgepompt met ja. spulletjes ja. om maar uh, die uh, eentonigheid van het een en het ander aan te kunnen, zal ik maar zeggen. Ja. En een ja. Mooi voorbeeld blijft toch ook de soldaten. Die allerlei middeltjes toegediend krijgen om maar uh, langer te kunnen lopen en langer wakker te blijven en alert ja, ja. en uh, noem maar op. Dan, dan nou ja, allerlei is, ik geloof dat dat toch eigenlijk alleen van amfetamine echt uh, op grote schaal gebeurt. En, en ook nog altijd hoor. Amfetamine is in de, in de uh, militaire geneeskunde gewoon geaccepteerd. Nou, je krijgt het zelfs en, bij en, je in je noodpakketje. Dus wat zeg je? Je krijgt het zelfs bij je in je noodpakketje dus. Ja ja ja dat is iets... en het staat precies vast hoeveel artsen dan mogen voorschrijven en in welke uh, hoe vaak en, uh, het is allemaal ge, uh, ik heb wel eens gezien die regels daarvoor van een Amerikaanse leger die kan je wel op de kop tikken wat daarover bekend is en ja, dat is geaccepteerd en dat was trouwens al vroeger het schijnt ook dat het Duitse leger in het begin van de eerste wereldoorlog uh, verbazingwekkend uh, ...snel oprukte... ...en, en uh, lang volhield alles... ...en uh, weinig slaap nodig had... ...en dat kwam nog toch echt wel hierdoor. Ja. Maar in Wereldoorlog 2... ...waren toch ook de leiders... ...van, van, van, van, van Duitsland... Uh, ...zwaar onder invloed... ...als ik zo ja. goed begrepen. Hè? Ja, van Churchill heb ik... ...ik weet niet hoe vertrouwbaar dat is gelezen... ...dat hij... ...hij begon met zijn ontbijt... ...met champagne... En in de loop van de dag dronk hij een halve of een hele fles whisky en hij gebruikte daar voortdurend amfetamine bij. En, en hij had gaan. dus een lijfarts, wiens taak was, te zorgen dat hij van alles goede kwaliteit kreeg. Ja. Goed geregeld. Ja. Ja, ja. Net zoals bij Kennedy, die mij, gebruikte ook van alles ja. en nog wat. En Hitler had ook een hele speciale lijfarts, ja. maar dat was toch ook een beetje een kwack. Ja, ja, ja. ja. ja, ja Dr. Morel. Maar die schreef hem uh, amfetamine of die andere... Hem die schreef alles. die heeft bizarre dingen ingespannen. Oh ja, ja van die combinaties. combinatie Helemaal, helemaal fabelachtig. Ja. Tientallen substanties. Dus waarom heeft hij hem dan niet om zeep geholpen? Omdat hij er goud geld mee verdreigde. Oh ja, natuurlijk. Ja. En als hij hem om zeep had geholpen, dan was hij was natuurlijk... Ja, ja, ja, ja. <laughs> Ja. Ja. Dat is een beetje een soort uh, angstvallig ja. uh, verband, zou ik maar zeggen. Ja, maar er kan toch een ongelukje gebeuren bij zo'n dosering. Ja, ja, ja. Ik zou ook helemaal niet graag lijfarts van een of ander uh, tiran of potentaat willen zijn. Nee. Nee, er waren ook die in het graf mee moesten ja. met hun uh, overleden patiënten. GELACH ja. Maar, maar, maar als ik dit zo hoor, dan is de kans groot dat de wereld op dit moment ook geregeerd wordt door gebruikers. Door middelen wellicht. Ja, ja het zal meestal niet bekend worden. Maar, maar, maar, maar de, hoe moet je dat zeggen? Je hebt aan de ene kant het verbod. Dat geldt dan blijkbaar voor het gewone volk. En terwijl de leiders zelf dan hun eigen artsen hebben en onder het mond van... van ik krijg het van haar arts, uh, Kunnen ze alles krijgen? Ja, nee. Ja. ja, dat vinden ze heel iets anders. Ja. Ah. <laughs> ja. Ja. ja. Ja. Nee, maar zo is het wel, denk ik. Ja. Ik moet een vuurtje bij. Oh ja. Wil jij misschien een glaasje sap? Ja, graag. Ja. Ja, nou misschien dat ik de draad weer opneem... ...van hoe het dan begon... Dat was dus dat ik als jonge arts ja, echt meer en meer van overtuigd raakte dat de officiële legitimering van het drugsverbod nergens op sloeg. En dat het dus precies omgekeerd was. En ik heb ook ik heb vrij veel tijd eraan besteed om de artsenorganisatie KNMG zover te krijgen dat die zijn een standpunt hierover gingen innemen. Want dat, uh, dat gebeurde nooit en daar werd ik ook achterdochtig van, want ze nemen over van alles standpunten in, wat uh, soms wel eens irritatie opwekt in Den Haag. En die mensen zeiden ook wel eens, ja dat doen ze niet, omdat Den Haag niet wil dat de artsenorganisatie zegt dat die prohibitie verkeerd is. En uh, ze hebben de overheid nodig voor hun, nou ja, voor allerlei uh, dingen hè, in hun strijd met de verzekeringsmaatschappij en zo. Ja. Maar dat is dus nog niet gelukt om de grote artsenorganisatie KNMG zover te krijgen. Ik ben er ook van overtuigd dat als je artsen de vraag stelt, het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe je die vraag formuleert. Maar als je de vraag zou zelfs formuleren als eh, is er vanuit medisch gezichtspunt een reden om voor die verboden drugs een totaal ander regime in te voeren dan voor alcohol en tabak, is daar een goede reden voor dat dan de artsen wel weten dat dat niet zo is. Dat die reden er niet is. Maar ja, om ze zover te krijgen om dat ook officieel namens deze organisatie te vertellen, dat, uh, ik, uh, dat is dus nog niet gelukt. En dat is omdat ze of ze te weinig moed ervoor hebben of... Uh... Ja, ik, nee, dat weet ik niet waarom, want ze, ze zeggen niet dat ze er geen zin in hebben. Nee, ja, nou, dan wordt het verhaal iets langer. Toen ik, in het, ik heb een tijdje ook in het bestuur gezeten van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. En toen heb ik dit ook aan de orde gesteld. En, uh, toen, ja, toen dachten ze dus dat ik bedoelde dat de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie daar een standpunt over moest innemen. Maar toen zei ik, nee, ik vind dat het is veel breder. Ik vind dat de Nederlandse Verenigde Psychiatrie zou binnen de KNMG aan de orde moeten stellen dat alle artsen hebben hiermee te maken. Ik geloof wel dat alle artsen daarmee te maken, misschien dermatologen minder. En ja, Ik bedoel zelfs neonatologen, hè, dus die met pasgeboren kinderen bezig zijn, die hebben ermee te maken. Dat, uh, dat kinderen dus onder invloed geboren kunnen worden. En dan moeten ze meteen de goede uh, handelingen verrichten om te zorgen dat dat goed afloopt. Maar het is dus nog niet zo ver gekomen. Zou, zou dat enigszins ook misschien ermee te maken kunnen hebben dat op zich de farmacie natuurlijk wereldwijd een geweldige reus is met ongelooflijk veel invloed. En ja. uh, die, die, ja, die zal toch een bepaalde kijk ook wel hebben op al die natuurlijke producten, die in wijze ja, de ja, basis ja. zijn van hun bestaan. En dat hebben ze daarvan weten los te koppelen en maken goud geld. En, ja, maar toch hoeft dat niet eens. Dat is niet nodig. Kijk, want dan wordt het uh, een soort samenzweringstheorie. Uh, en de, er zijn natuurlijk veel voorbeelden van samenzwering. Samenzweringen bestaan echt. Uh -huh. En maar dit, ik geloof hier dat het, dus, dan moet je dus eigenlijk breder die vraag stellen van wat, wie zijn nou de mensen die er belang bij hebben dat die prohibitie blijft bestaan. En ja. uh, is het niet een soort samenzwering daarvan? En dat geloof ik dus niet. Die groepen die zijn eigenlijk spontaan uh, tot hun standpunt gekomen daarover en die vinden elkaar wel. Die, die hoeven niet tegen elkaar te gaan zeggen als jij nou dat zegt ja maar het is ook iets wat natuurlijk in de loop van de tijd zich uh, voor een groot gedeelte uh, min of meer langs het onderbewuste afspeelt in de zin van, het zijn natuurlijk allerlei vakbladen nou dat wordt ergens toch vanuit betaald geredigeerd, bekeken, wat komt er wel in wat komt er niet in en uh, daar kun je natuurlijk gedurende tientallen jaren... eindeloos altijd maar bijvoorbeeld op een bepaalde manier... natuurlijke producten of mogelijkheden in een beetje, uh, een beetje twijfelen ja, of ja. moeilijk maken... En, en hoog opgeven van de nieuwste ontdekking ja, ja, van ja, ja, ja, uh, ik weet ja, ja, niet wat... wat dan ja, ja. Uh, uiteindelijk twintig jaar later een boosdoener van nou je Nou ja, in dat in grootste medische blad in Nederland, de, de, de tijdse van geneeskunde... Ja, die hebben toch echt ook dingen gepubliceerd die wel pleidooi voor, uh, voor een minder streng beleid of voor helemaal voor opheffen van die prohibitie waren. Die hebben daar wel in gestaan. En ik heb ze nooit een stuk ge daar gezien dat zegt, zeiden. De, het moet dus harder verboden worden of zoiets. Dat, dat, dat niet. Ja. Dat ik, ik wil nog even inhaken op de opmerking van dat er belangen zijn die, laten we zeggen, die prohibitie in stand houden. Er stond. Uh, eens dus even kijken, eergisteren of zo uh, verscheen er via Twitter een, een leuk berichtje. En dat gaat over uh, uh, de, uh, uh, het gebruik van cannabis in de Verenigde Staten. De kop uh, van het uh, uh, artikel, artikeltje luidt: Weed is making the beer industry paranoid. Ja, dat uh, is inderdaad een artikel uh, dat is uh, overal verschenen. Het is zelfs in het Nederlands inmiddels in ja. het Nederlands verschenen. De bierindustrie is keeping close steps on the growth of legalized marijuana in the United States. For... En de wijnboeren ook hoor. Want ik, in Frankrijk gaat het minder om bier. Maar dat Frankrijk zo vasthoudt aan de verouderde ideeën daarover. Hè, terwijl daar alle kennis aanwezig is. Hoe het zou moeten zijn. Dat dat is omdat het echt... Men weet wel dat als er meer cannabis gebruikt wordt... dat er dan minder gedronken wordt. Dat is, eh, blijkt ook al in de Verenigde Staten... en die sta waar het kan. Wat dan op zich... wel heel interessant zou zijn... om te bekijken... dat zou je kunnen, wellicht ook kunnen bestuderen... dat is dat... in geval dat mensen... in staat zijn om... in wezen dat te nemen... wat ze het gevoel hebben dat bij hun past. Ja, ja. Misschien dat dat... ook vanzelf met zich meebrengt... dat ze er beter mee omgaan. Want als het bij je past, dan ligt het je dus. Dus wellicht kan je er beter mee omgaan. En dan zou het dus ja, kunnen zijn... Ja, ik vind het, zijn... het ook, dat is één en hetzelfde. Ja, maar dan ]zelfde. zou het dus ja. kunnen ja. zijn... dat in het vervolg daarop het zo is... dat bijvoorbeeld nu... in veel gevallen... mensen terugvallen op alcohol... omdat dat nou eenmaal mag... omdat dus meer een deel van ja. de mensen... zich toch richt naar de bestaande regels... en zich er aan probeert te houden... Of dat is wat er dan voorhanden is. En dus eigenlijk op zoek zijn naar een soort van, je zou kunnen zeggen, divertiment, die afleiding, ontspanning. of al die dingen. En ik zou me zeggen, eigenlijk in elkaar zitten dat ze voor hun, als, als het allemaal natuurlijk was gegaan. dan waren ze al lang geleden een keer met die cannabis in aanraking En dan waren ze nooit zo alcoholist geworden. Ja, ja. ja. En dat, ja, is, ja, ja, ja, dat ja. is in absolute zin. die problematiek ook vermindert. Ja, ja. op het moment dat de mensen zich kunnen. Nee, Lagen ik, ik denk het ook, dingen. ja. Ik denk, ik denk dat, dat dat is niet onwaarschijnlijk, maar ja, dat ja. kunnen we allemaal niet bewijzen. Ja. Nog niet. Nee, nee. nee maar dan, dan is het toch min of meer sprake van een, van, van een soort alcoholsamenswering die, laten we zeggen, de, de, de, de, het opheffen van het verbod van andere middelen tegenhoudt. Nou ja, ik vind het, ja, samenzwering dat, ja, maar... dat is wel een semantisch iets. Maar dan moet je toch bijvoorbeeld iemand tot medewerking daaraan zien te overtuigen. En misschien wel eens iets beloven van, als jij nou dat doet, centjes. maar dan moet je me hier... Maar eens, centjes, want dat ja. doen ze wel in de Verenigde Staten. Ja, maar wacht even. En ik, ik geloof dat het hier niet nodig is. Het begon ermee dat er artsen waren die in China eh, zagen dat er problemen waren met opium. Zo rond het begin van de negentiende eeuw. En er waren ook een heleboel religieuze figuren daar die probeerden zieltjes te winnen en ja. die zagen dat er ellende was die zij aan opium toeschreven, terwijl dat natuurlijk het grootste deel sociale ellende was, waar die opium juist subjectief voor die mensen een positieve rol inspeelde. Maar dan kom je weer in een heel ander verhaal terecht. Ja, nee, maar maar die als... vonden elkaar wel. De, omdat ze voor hetzelfde waren die wilden. Die opium kunnen verkopen aan de mensen en daar goed mee verdienen. En de Nederlandse VOC die deed daar ja. toch ook aan mee, voor zover ik gehoord heb. Ja, ja. ja, ja in Nederland zijn die dan. Maar het is wel, Engels, uh, in, uh, in China. Dat hele. Ja, het luisteraars, het is een andere VOC dan de VOC waar vreed bestuurslid is. Ja, dat is de nieuwe VOC. De nieuwe VOC. Ja, toch ja. wel maar met het is de oude wel... mentaliteit, hopen <tog> Toch? Ja, nou, nou wij, wij gaan niet bewust oh. groepen schaden. Nee, maar dat geloof ik wel. niet. Dat was toch die VOC waar Jan-Peter Balkenende het over had. Ja, maar ik bedoelde dan een bepaalde mentaliteit die hij ja. natuurlijk weer positief omschreef. Er, erop uitgaan en, en een ja, ja. moeilijke klus doen in van. het verland desnoods. In de tijd kon je tenminste nog in slavenhandelen en zo. Gewoon ja, ja. Uh, ongestoord een uh, beetje iets inpikken. Ja, nee, maar, als oh, als is het is de rood, minst rendabele handel die ze ooit bedreven hebben trouwens. Maar, maar als we ik het allemaal goed begrepen ja, nee, heb... is vizien. de oude VOC toch niks anders dan de eerste multinational uh, die er was. Ja, ja, ja. Wat, ja afhankelijk ja. van hoe je er naar kijkt. Nee, Niks meer, dat is heel wat. Grote internationale ja verdragen is eigenlijk die opiumwetgeving... dat internationale verdrag, de eerste tegen opium... Dat was ook heel bijzonder, want het was China, de Verenigde Staten en Nederland. Die het ergens die, over eens waren. Die het ergens over eens waren. Ja, die landen ja. die lagen niet naast elkaar nee. of zo. Nee, dat is zo ja. En het is heel bijzonder alleen maar om de Engelse in loer te draaien. Ja, dus is gekomen daar kunnen hele rijden. andere motieven bij ja. uh, rol gespeeld hebben. Ja, ja, ja. Laten we de Engelse ja. loer draaien, die krijgen nou heel veel geld. Nou ja, en dan kan het wel toch het karakter van een samenzwering krijgen. Dat ze dus hele andere motieven noemen dan waar het, echt, waar het ze echt om gaat. Ja, maar kijk, dan kom je, en dan kom je misschien ook een beetje in de richting bijna van die Ungas, Want dan moet ik meteen denken aan, uh, hoe heet die, de man die dat boek heeft geschreven van... Telligen. Uh, van Tellegen. Oh, ja, Het is goed dat je dat, dat uh, ja. Ja. Uh, Die geeft in dat boek aan hoe dus, uh, ik zal maar zeggen... Zo begin 1900, dat het alcoholgebruik echt als een soort negatieve factor werd ervaren. Ook gewoon door de mensen zelf. Ik bedoel, gezinnen waar pa gewoon heel het loon opgesopen voordat hij thuis is. Dat is niet zo leuk. Maar dat eigenlijk nog voordat de, ik zal maar zeggen, de, de verdragsverboden en wettelijke verboden echt begonnen dat de, je zou kunnen zeggen de grassroots beweging, eh, want dat, dat zijn de volkstuinen geweest. Eh, dat de, de socialisten en zo. Van eh, jongens, van, kom op, eh, je, de, doe dat nou, anders. En dat eigenlijk dus die beweging van onderaf, die was al, die, die sorteerde effect. En wat dat betreft, maar dat beweging, waar, waar was die beweging ja, dan op de uit? knoop. Op dat de goal. Ja, heb je dat is je. grote Ja. ja. ja. En, en, dat, en dat werkte dus, want dat zijn de mensen onder elkaar. En je zou volgens mij echt kunnen, kunnen laten zien: want dan, dat hebben al veel mensen ook gedaan: hoe eigenlijk al die internationale verdragen, verboden, uh, die wetten, dat is, heeft allemaal andere ondertoon dan. Hoe het gebracht wordt. Dus, of het gaat over volksgezondheid, of ze zeggen van, we ja, hebben het ja, beste met jullie ja, voor, ja, ja. en het blijkt altijd achteraf, raciale componenten, het buitensluiten van bepaalde groepen, het verkrijgen ja. van macht over iets, ergens iemand zijn inkomsten dwars zitten, bepaalde landen isoleren, het, het, zijn, het is van alles. En racisme, of heb je dat al genoemd? Ja, raciale ja, ja. componenten. Ja, ja, ja, ja. Als je die die, die Alfred McCoy is een verhaal over die half. Van in, in heroïne in Zuidoost-Azië destijds. Ik bedoel, van het, het is nooit tegengesproken. Ik bedoel, dat is gewoon van, vanaf dat moment: het is, het is een gouden handel voor de verkeerde club. Dus die hebben hele grote belangen, die hebben gigantische belangen. En ze vinden elkaar in, die verschillende groepen, dat ze hetzelfde verhaal kunnen gebruiken. Namelijk dat die, dat die drugs zo verschrikkelijk gevaarlijk zijn. Ja, zo slecht. Ja, het is ja. Gewoon een continue framing. Ja, ja, terwijl iedereen ja. overal eigenlijk wel iets gebruikt. Ja. En daar hebben religieuze groepen vanaf het begin aan meegedaan. En uh, ja, terwijl daar in de Bijbel <coughs> nou, niets over staat. Over wijn staan er een paar zinnetjes. Die wordt, uh, wordt daar vrij positief afgeschilderd. Ja. Verder staat er niets in, dus waar eindigen nou ontlenen dat je geen drugs zou mogen gebruiken, dat is heel merkwaardig. Die vraag wordt eigenlijk nooit gesteld. Het ja. dus wordt vanzelfsprekend gevonden, dat als je van ja, christelijke je huizen bent... Want ze gebruiken zalven en dat soort dingen. Ja, waarom drugs dan niet? Nou, dat zijn drugs. Dat zijn medicijnen. Ja. Gemaakt van planten. Ja. Drugs. Ja. En waarom willen religieuze groeperingen, waarom zijn die dan tegen omdat ze bang zijn voor misschien bestaat hun god wel niet dat kan maar, maar er is toch één religieuze groepering die er lustig op losbloot de ja. rastafarians ja dat is ook waar. Ja. En, en je ja, hebt dan ja. ook ja. nog de church of cannabis in uh, de Verenigde Staten eh ja. de Santo Daimer dus de nee, is Santo Daimer eh, ja. ja en dat is ayahuasca ja ja ja, en, en, en, ja nee, de, nee dat is waar wat verder terug in de tijd uh, uh, de, de, de, de Grieken en de Romeinen die hadden toch ook hun goden en Namen daarbij alles van alles in, Dionysos, verering. Ja, dat, dat weet ik, daar weet ik niks van. In die tijd een bepaald soort van tegenstelling. Hè? Dus je had, ik zal maar zeggen, in de tijd van de Grieken, had je dan dat verhaal van de bakganten. En uh, die gaan dan die rennen achter Dionysos aan en het is uh, big party, uh, alles trappende ran. Maar er is ook een hele groep, uh, zeg maar, die vinden dat echt maar niks. Dus die. Uh, die proberen dat te saboteren, dus misschien ja. is het ook wel een soort symbolisch spanningsveld van hoe wij zelf een beetje in elkaar zitten. Maar drugs werden ook gebruikt door de Romeinen, die gebruikten bijvoorbeeld sla, een wilde sla soort, en die lactuca virola heet dat ding, en die gooiden ze op de houtskooltjes in het midden van hun orgiën, als de orgie namelijk een beetje uit de hand raakte te lopen... dan kwam er een slimme hulp uh, of hoe die mensen dan ook mogen heten. En die gooide daar dan eens een emmertje van die gedroogde lactica virola op. En dan werd iedereen weer rustig. Oh ja. En het is een opiumverwante stofje wat dat oplevert. En het stond ook op het etiket om orgieën in de hand ja. te houden. En, en daardoor kon het nog een dag langer. En werd natuurlijk gehoord is dit ook een oplossing Geniet. voor de problemen bij Feyenoord? Dat er wat rood ja. verspreid wordt? Dat zou je van je moeten voren. doen, ja. Nou, dat is een hele goede suggestie. Ja, nou, dat, ze al niet. dat was ook ja. al gemeld een keer bij een voetbalwedstrijd met Engelsen. Dat het een stuk relaxter was... Dan oh wat weet, ze verwacht hadden, ja. Dat die gasten, die gingen een joint-rampie ja. in Amsterdam. Uh, ja, ja, ja. Nee, toen met de Europese kampioenschappen, ja, ja. hier met België ja, en met Nederland, Nederland. Ja, ja. ja. Nee, maar het zou niet toegestaan zijn om dat bewust als beleid... Om dat over een tribune uit... Uh, of of dat nog zou... Nog ja, dat is, uh, kaartje daarvoor alles. kopen en dat dat dan ook nog een klein beetje duurder is... Dat zou kunnen. Als het in het kaartje stond, dat ze een bepaalde afdeling van de tribune afsloten en daar middelen toediende. Om de mensen mensen al meer. Ja, er staat iemand met zo'n omgebouwde bladblazer, die gigantische rookwolken zo en dan. zo. Zo ja. kom je in het stadion binnen. Ja. Ah, ja, het ja, het even ontsmet, de ontsmettingsdienst. De vaderheid nog wat aanhangen is toch ja. niet natuurlijk ook hardscook en film. ja. Dus uh, de, de, de, de supporters zelf, uh, die, die weten er vaak uh, wel weg mee. En ik weet gewoon uit verhalen, uh, en ook al van mensen die het direct waarnamen, uh, dat op de tribune bij Kambuur, dat daar de dampen, de wietdampen dan in dit geval, uh, altijd vrolijk over het veld trekken. Daar staat de hele aanhang uh, te blowen. Dus, uh... En drinken ze minder bier ook dan? Of ook veel bier? ik denk dat, dat, dat er een gedeelte van het publiek is wat bier drinkt, misschien moet je dan meer richting Skybox, en misschien dat, dat, dat de gewone... Maar ik weet ook niet hoe het zit met het rookverbod in stadions tegenwoordig, of je wou nog maar rook op de, op de tribune? Ik kan, ik kan wel ja? uit eigen ervaring zeggen hoe het heel opvallend was dat vanaf het moment dat het ik zal me zeggen toch een beetje de type typische FC Utrecht-supporter in de tachtiger jaren... de weg vond naar de koffieshop... Dat, uh, dat... de gewelddadigheid is afgenomen. ja Het is ook leuk om te weten... dat jongens van de, van de Bunnick-site... zoals dat heet... dat die dan ook een onderlinge wedstrijd hebben... en dan kweken ze tegen elkaar... wie het beste nederwiertje kweekt. En daar zijn ze trots op. En waarom doen ze het omdat het illegaal zou... is. Dus je zou die jongens wel hun hobby afnemen. op het moment ja. dat je het zou legaliseren, ja, denk ik. Ja. Maar, ja, maar <laughs> ja, dat vind ik wel weer jammer. Dan maar ze, ze kunnen de, de tijd handen. toch niet tegenhouden. Die kant gaat het dus toch op. Dan kan je het niet verboden houden. omdat zij dat graag willen. Dat is natuurlijk een beetje raar. Wie zijn zij? Want we hadden het net al over samenzwering. Over nee, die support. Okay. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Maar goed, de. de, de, de drugs als een die nog een, een, een, een religieuze ja, ja. uh, uh, zeg maar de Saddus uh, ook fascies uh, oh. dus in die zin er zijn heel veel natuurlijke religies met een soort van sacrament waar in veel gevallen ook een bepaalde werking aan zit ja, uh, ja, ergens ja, ja. Ja, maar het is dus heel dubbel Ik bedoel, kijk en bovendien als je het over wijn in het christelijk geloof hebt dan vind ik het ook nog een beetje eng worden, want het wordt eigenlijk in een ritueel veranderd in het bloed van Christus. En ja, dan haak ik persoonlijk altijd af, want, dat, want dan denk ik van, nou, dat begint toch aardig op kannibalisme te lijken, zo langzamerhand. Jij ja, hebt liever wat pleegzuster bloedwein. Nou ja, als het dan moet wezen. Nou, nou, het is eigenlijk het bloed van de aarde, hè, van origine. Dus op een gegeven moment hebben ze allerlei boeken overgeschreven en dan kun je het ene woord verwisselen met het andere. Als je de Torah leest, gaat het over het grote, het onuitsprekelijke. Maar ik ben daar nooit het woord God of Allah of weet ik veel, hoe ze iemand ook kunnen noemen tegengekomen. Nee, maar kijk maar, in de, in de huidige praktijk in Nederland zijn het juist uh, de mannenbroeders van de SGP en uh, de mensen van de ChristenUnie en natuurlijk ook van het CDA die, laat zeggen, ons flink dwars zitten met hun ideeën en uh, eigenlijk nu al tientallen jaren uh, enige verandering tegenhouden. Ja. Ja. Nou, maar eer, ja. zij hoeven toch niet te gaan roken, of te gaan slikken, of, nee, maar ja, maar of zo, er misschien... is niemand die dat aan ze vraagt. Nee, nee. nee, maar bij die mensen is misschien heel sterk dat ze ons willen redden. En misschien oh, okay. wordt de alcohol wel goedkoper. Hun nee, maar, als maar... als, als, zij, als Goed... zij ons willen redden, hoe groot schatten zij in dat de hemel uiteindelijk is, want het zal daar sowieso ongelooflijk druk zijn. Hij is ja, maar de, groot, de ja. hemel is oneindig groot. Oké. Okay. Dus... Maar je moet ja. niet... Je maar moet lijkt niet, het je gezellig? Maar je moet niet op zondag om een redding verlegen zitten. Want oh nee, nee, dat kan niet. Dan zijn ze allemaal gesloten. Ik ja. is het vergeten. Ja. Nou, misschien kunnen we voorstellen dat we de koffieshop op zondag niet open hebben. En de rest van de week wel. Dat, ja, dat is of, al geregeld. Alleen op elkaar... zondag. Nee. Dat, dat we elkaar zo kunnen vinden. Ja, dat is gewoon alleen op zondag, dan zijn zij niet aanwezig, zou ik maar zeggen. Dan doen zij niks. Zullen we een klein hobbeltje of een klein stapje nemen richting UNGAS? Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. En, en want je, je, je, je, je zei ook, van, je stipte dat aan, van Stichting Drugsbeleid en uh, Actie. Ja, er de is, uh, Kamerleden. er als... zijn natuurlijk, over de hele wereld zijn organisaties zich aan het voorbereiden... Op die Ungas. Misschien moet ik even dat uh, nee, precies zeggen wat, wat het is. is. Ja, want niet iedereen zal dat voor. Ungas zijn dus vijf hoofd... Nee, zes hoofd, of, ja, hoofdletters achter elkaar. unga n g a s Hoofdletters, dat is United Nations General Assembly Special Session. Dus een special session, een speciale vergadering van de Verenigde Naties. Uh, wacht even. Uh, van uh, de... General Assembly Special Sessions... Ja, ...van de Algemene Vergadering... ...van de Verenigde Naties. En die is thematisch... ...en dat betekent dat het niet over een... ...een of andere crisis in... Uh, Syrië gaat of iets net wat uh, gebeurd is, een ernstig internationaal probleem, maar een bepaald thema wordt er behandeld op zo'n UNGAS. En dit is nu de derde keer dat er een UNGAS gehouden wordt, dus eens per jaar doen ze dat. Eens per jaar? Ja. Doet de Verenigde Naties, ja, omdat het dus thematisch is. Okay. Dat, dat, dat is het dat verschil met andere. Nee, maar dit, dit laat me zeggen dat ze praten over, over, over drugs. Dat is al heel lang geleden, toch? Dat was, ja, ik weet het, de vorige weet ik niet, maar de eerste was in 98. Dus dat is nu dan 18 jaar geleden. Dus dan is het om de zes jaar is zo'n. Zo nou, dat prima. zou om de negen zijn, maar de eerste, de tweede is, was iets meer dan tien jaar. En omdat toen zo duidelijk werd bij die tweede ungas dat het oh, ja. allemaal juist alleen maar erger werd, alle problemen konden ze toen niet die volgende zo lang vooruitschuiven En het debat ging dus ook steeds meer over... wordt er nu ook nog eens een keer serieus gesproken over een heel ander beleid... of gaat het alleen maar over hoe je ze nog beter zou kunnen opsporen en vervolgen. Want dat is wat, wat dus oorspronkelijk de bedoeling daar is... ...dat je moet, Het is strafbaar en je moet dus erachterheen. En de mensen die zich daarmee bezighouden, ja. moeten gestraft worden. Dat is de bedoeling van de opzet van die Verenigde Naties. Ja, en ze wilden die middelen ook. Ja, we zijn erbij die geloven dat als je dat nou maar echt doet, goed hard beleid voert. dan zal dat drugsgebruik wel ophouden. Dat denken ze. Dat In ieder geval wel... zijn er mensen die dat denken. Dat geloof ik wel. Ik kan me niet voorstellen dat. Allemaal, alle voorstanders van prohibitie, Ik In geen dat enkel land is het tot werd. nog toe gelukt. In, in nee. Maleisië mag er echt helemaal niks. Je mag niet eens aan koeienstront ruiken. Nee, serieus. Dat, ja. dat was ja. het laatste middel wat ze verboden hebben. Want, omdat niemand meer ergens iets leuks kon vinden. Dan ga je dan maar met een plastic zak over je hoofd boven een verse koeiedrol hangen. Ja. En je moet dus weten, dan voel je, je ook heel bijzonder. Het ja. is echt ja. gewoon. Ja. Een, het is echt de moeite waard om een keer te proberen. Guus, ik moet lachen gezien mijn achtergrond, dat ik uit het oosten van het land kom. Heb je, je hebt in een liedje van de popgroep normaal het zinnetje staan dat je met je kop boven de beerpunt moet gaan staan. Ja, precies. En... Uh... Ja, ja, ja, ik en dat dus we, aan denken. Met welk effect moet, moet, moet dat dan hebben? Ik heb geen idee. Je het wordt echt al, gewoon ongelooflijk stoned en ik weet niet of iemand wel eens eter is tegengekomen. Ether, maar dat is wel ongeveer. Uh, zit toch vreselijk veel methaan in? Waarschijnlijk wel, maar dat in ieder geval het geeft een effect alsof je veel eter binnengekregen hebt. Mm. En als iemand nou bijvoorbeeld uh, plexiglas aan elkaar lijmt of zo, dan werk je dus met eter. Dan kun je het best niet tijdens, maar wel daarvoor of daarna een jointje roken, want dan weet je waar het van komt. Want ik heb een tijdje lang dat werk gedaan en op een gegeven moment word je heel raar van, van eten. En ja, omdat je niet precies, je lichaam heeft niet echt door wat nou precies allemaal gebeurt... En een jointje erbij en in één keer weet je weer helemaal wat er gebeurt. Oh, ja. Ja, je moet het alleen niet als de etenpot open staat, ja, ja, ja. niet doen. Het is heel brandbaar. Euh, ja, ja. dat is een. Dus, als je wetenschappelijk daarnaar wil kijken, wordt het gewoon heel moeilijk. Want je, dit is een, iets wat je in een proefopstelling heel moeilijk kan gaan ja? doen, denk ik. Daar krijg je geen, je krijgt ook geen geld ervoor om daar onderzoek voor te doen. Wie zou want de daarnaar... vrijruiken? Ja, nee, maar het, u zegt oh. van het ene en dan ja. daarna het andere... en dan het effect bekijken ja. als je dat wel of niet doet. Lustig, nou maar. echt. We maar komen... daarom kan je, want dan, ik probeer er dan toch er wetenschappelijk naar te kijken. En dan kan je dus... Jij bent er helemaal van overtuigd dat dat zo is. Nou ja, we hebben het het met drie mensen gedaan... en ja. met drie mensen werkte ja. het. Ja. We hadden in ieder geval het idee dat het werkte... konden we konden daarna zo weer aan het werk. Terwijl dat normaal moesten we echt pauzes inlassen van anderhalf uur... Voordat we weer iets konden doen. Ja, en ja. na een jointje konden we gelijk weer wat doen. Dacht je. Ja, ja. En in ieder geval alles wat we gemaakt hebben is allemaal goedgekeurd en mooi. En wat maakten jullie dan? Wij weer? maakten maquettes en dan van uh, gebouwen die de NS heeft. Die heeft op twee plekken in het land heeft die gebouwen. Waar treinen van hun treinstel uh, ontdaan kunnen worden. En dan kan alles weer gerepareerd en gecontroleerd. Oh, ja, en opnieuw ja, ja. in de verf. En dus van die hele grote gebouwen. En dat moest dan allemaal ook nog... op echt Op schaal helemaal nauwkeurig zijn. Want er moest echt met een cameraatje doorheen gekeken worden. Dat was de eerste keer dat ik zo'n heel klein cameraatje zag. Om te kijken of, of daar mensen wel doorheen konden. Of, of, of dat allemaal wel werkte. Of de afstanden goed waren. Of de afzuiging goed was. Ja, of... Maar dan was er dus eerst kwam er een spul naar buiten. wat je juist nou ja, neerdrukte. waardoor je. Ja, je, je kon dat gewoon dat echt anders uur. Niks doen. Dat, hoe kwam ja, ja, dat? Met eten moet je dat plakken. Dus ja. je staat daar. En, en met een gasmasker kun je niet nauwkeurig genoeg en het moest echt tot een millimeter iets plakken. Dan heb je ja, dus een soort... dan zou men een masker moeten hebben. En dat, dat, dat ja, zou vast. Die dat die mag tijd, vast niet in de arbeidsomstandigheden In die tijd nee. mocht dat gewoon nee, niet, nog wel. Nu niet meer. Maar in die tijd wel, ik ben al ietsjes ouder. En heb toen mocht het. Ja, ja, ja, en toen merkten jullie daar dus dat cannabis daar dan eigenlijk een tegen, uh, tegengif ja. tegen is. Of ja. tegen de stof die dat ongedaan ja. maakt. Ja, ja en dat dus deed in onze vrije tijd daarvoor en daarna ook al. Maar ja. tijdens het werk deden we het eigenlijk nooit. Misschien remt die eter het endocannabinoïde systeem. Dat zou En dan goed kunnen. doet de cannabis, brengt het weer in de goede situatie zo. terug. Dat zou zo kunnen. Ja, Maar ik geloof dat dat is wat cannabis vaak doet dat het ingrijpt op regulaties, reguleringssystemen in je lichaam. Ook de temperatuur niet zo veel, maar ik geloof toch ook wel dat er enig verschil kan zijn in je temperatuur door cannabisgebruik. Maar dat is niet echt heel erg sterk. Maar eh, emotioneel kan het dus een grote invloed hebben op wat je, hoe sterk je gevoelens zijn. En, hoe, en het kan op je activiteit en allerlei dingen die het dus wat sterker maakt, maar het kan juist ook minder sterk maken dat is het merkwaardige en het beweegt vaker van een soort gemiddelde af het gaat juist niet naar het gemiddelde toe, hoewel je kan natuurlijk uh, ja, als je als je een beetje druk bent en je neemt een uh, dat is een ouderwetse indica soort, waar je heel rustig van wordt dan zou dat je dus terugbrengen tot het gemiddelde juist en niet je van het gemiddelde kunnen doen, uh, gaan naar het... Uh, he, oh. Wat dat betreft, heb, ken ik een aantal mensen die ik zou maar zeggen gewoon in de loop van, van de tijd van hun leven, zo via de middelbare school, op een gegeven moment met cannabis in aanraking zijn gekomen en dat ze blijven roken en op het moment dat die dat niet doen, dan zijn die heel extreem ADHD, zou maar zeggen of welke term er dan ook aan gegeven ja, ja, ja, ja. maar ja, ja. En die hebben dus in die zin dat ze wel degelijk door vrij veel te, te roken in wezen heel, heel, heel goed ja. gedaan, terwijl doen ze dat niet. Dan, uh, dan zou ze dus nu al ergens op de lagere school waarschijnlijk door de leraren gedetecteerd worden, naar de dokter worden gestuurd van en dan komen ze terug en hebben ze pillen op. En zak. dan moeten ze van. Wat wij als Piet gaan. Nee. Maar het interessante dus van cannabis is dat het kan juist op hele verschillende uh, eigenschappen of verschijnselen of functies van je lichaam, kan het zowel het terugbrengen tot het gemiddelde of het juist sterker maken en dat weten mensen die het zelf met enige regelmaat roken en ook verschillende soorten roken die weten dat wel zo'n een beetje wat, wat past bij uh, op die dag of met wat ze verder van plan zijn die dag, daar moet het bij, bij passen. mits het dus dan ook voldoende beschikbaar is, want dat, ja. is, dat ja. is dus een van de dingen die, ik zou maar zeggen ja. door ja. de prohibitie heel duidelijk een vorm hebben gekregen waar er gewoon Bewust of onbewust, een soort selectie heeft plaatsgevonden in de richting van, ik zou maar zeggen, knalwiet. gedurende een heel aantal jaren. Zo sterk, van ja, dat merk ik, joh, wat goed. Terwijl die verfijning die mogelijk is met die tientallen cannabinoïden. Ja, ja, ja. dat is, wat dat betreft, daar echt heeft veel te weinig aandacht. En dat, dat zie je in mijn oog een beetje terugkomen. Als ik die. Filmpjes zien van die dispensaries en zo. Waar gewoon een tientallen soorten van dit en dat en dat, en dat en dat en dat en dat en dat. En dat mensen heel specifiek kunnen kiezen. Ja, ja, ja, ja, en dat ja, ook steeds ja, weer kunnen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben er in één ook bezocht in uh, Californië. En dat was dus een uh, behoorlijk grote uh, hal waar een stuk of dertig of veertig stalletjes waren of uitstallingen waar ze dus soorten ja. konden kopen en daar dat waren als heel veel mensen binnen. Wat zeg je? Harbor Zo klinkt het. Ja, maar ik geloof juist dat het een andere daar ook okay. in de buurt was, maar de buurt ook van, een hele van Berkeley deel. en uh, hoe heet nou die havenstad daar ook? Nee, niet San Francisco, maar die daar tegenover ligt. Militair en, en van het, van het van de vloot ligt daar. ...is daar een stad. Nou ja. Oakland. Ja, Oakland. Ja, nou, dat ja. is dus ja. wel de... Dat, dat, in dat Oakland, is een arbeidszijde. Dat, dat is een ja. ja. Nee, maar daar ben ik niet geweest. Okay. Dit was, maar er zijn echt meer hele grote, hoor, daar. En Dred wijst wij ons ook nog eventjes op uh, wat er vorige week... Uh, ...of afgelopen, nee, twee weken geleden al bijna... Uh, ...de Hemskerk Declaration... ...ja... Ja, dat is wel mooi. Dat van is de wel heel interessant, Producers he? dat of prohibited products. Ja, ja, maar dat daar de internationale federatie is van producenten van de verboden planten dat is geweldig. Is ja. Uit de hele ja. wereld ja. kwamen ja. ze in een ja. bij elkaar. He? Maar dan moet ik wel even zeggen dat dat toch ook weer iets is. is financieel dus ondersteund door Soros, oh, door oh, de Open oh, Society. Yeah, yeah. En het is... Uh, voor een groot deel de organisatie. Daarbij is heel veel gedaan door het Nederlandse TNI, Transnational Institute. Okay, ja, ja, ja. En dat is echt wel heel goed van, vind ik. Dus dat is uh, een soort conferentie, uh, maar dan op plantniveau. Maar het was echt heel mooi. Je zag, in dat oude kasteel was het, bij, bij Heemskerk, en daar zaten uh, nou ja, ik kon zien dat mensen die niet, geen dure kleren droegen. Die echt heel eenvoudige coca-boeren waren daar uit verschillende uh, landen. En er waren wat minder, Dat was een vrij grote groep. Maar er waren ook Afghanen en er waren... Uh, ik wou Birmanen zeggen, maar zo heet het dus niet meer. Mensen uit Myanmar. En uit Marokko. Uh, ja, ja, nee, dat was wel bijzonder. Die daar een verklaring hebben opgesteld. Ook voor die Angas. Die willen zich daar ook laten horen. Zo zijn we weer terug bij de UNGAS. Nou, wat heeft nou de Stichting Drugsbeleid gedaan? En dat is dus een initiatief geweest van voorzitter Raymond Dufour. Die heeft het idee gekregen om de Kamer erop te wijzen... dat er allerlei discussie is over drugs... maar dat er allerlei groepen in Nederland zijn... Of organisaties die in hun werk veel met drugs te maken hebben, met de problemen rondom drugs, maar die nooit naar hun mening daarover gevraagd wordt, En die, daarom komt die mening ook echt niet naar buiten, want dat zijn dus niet, zo'n groep gaat niet gauw een ingezonde brief in een krant schrijven. En welke groeperingen zijn dat dan? Nou zijn ook bijvoorbeeld medische bij de KNMG, heeft dat wel ondertekend, want dat is toen rondgestuurd door hem aan een heleboel organisaties, onder andere de KNMG en ook de Vereniging voor Verslavingszorg. En uh, die, zijn er, die willen graag daar een keer hun mening laten horen. En dus dat ging alleen maar over, ben je bereid of zou je willen meedoen aan een hoorzitting door de Tweede Kamer over de effecten die het drugsbeleid heeft op... U, ...wat u in uw werk daarvan merkt... Wat, ...hoe beoordeelt u dat? En die, die hoorzitting komt nog? Nee, die is geweest... Op, die is geweest? Uh, die is geweest midden december... ...en Pardon. daarvoor hadden... ...maar die, ja, die is toen... ...nee, het is eigenlijk zo gaan... ...dus de Stichting Drugsbeleid heeft die organisaties allemaal aangeschreven... ...daar waren ze bijvoorbeeld uh, ook van... Uh, Gedetineerden, die organisatie die van de reclassering. No, de reclassering is daar gekomen, eh, UNICEF is daar gekomen, eh, ik weet nu niet uit mijn hoofd al die organisaties meer, maar het waren. Nou, dat staat op de website, denk ik wel, van de Stichting Drugsbeleid. En eh, nou ben ik even de draad kwijt. Ja, wij kwamen met dat voorstel, dus wij is dan de Stichting Drugsbeleid, heeft dat toen aan met Kamerleden besproken van zet zoiets eens op en het wordt over ondertekend weer door al deze organisaties. En dat heeft toen ingediend door uh, PvdA, door Marit Rebel, heette zij toen nog, Volp heet ze nu, ja, ja. mevrouw Rebel. Maar nu is ze Marit Volp. Ja. En door Vera Bergkamp van D66. Ja. Dus mooi is wel dat het zowel een partij van de regerings... Uh, coalitie is als oppositie, maar dan wel van de welwillende uh, de steun voor, ja. de, voor de coalitie. Dat, en bovendien een partij is... van wie iedereen verwacht dat hij wel in de volgende regering zal zitten. Maar dat is onlangs toch ingediend, als ik het goed heb. 28 januari uh, hebben ze dat, uh, tenminste het rapport noemen ze aanbeveling Nederlandse inzet en gas on drugs. Op basis van die hoorzitting hebben zij nu dat stuk geschreven. Ja, ja, ja. Ze hebben dus eerst dat, dat is die gepubliceerd. Ja, ze hebben eerst die hoorzitting aangevraagd en die is toen gehouden. En daar hebben we al die organisaties gesproken. En ook namens de Stichting Drugsbeleid heeft u voor daar gesproken en ik heb daar ook gesproken. En nou, wat al die organisaties betreft kwam maar dus eigenlijk... Ja, allemaal met andere achtergrond en toelichting kwamen we op neer dat de prohibitie niets beter, niets verbetert en wel een heleboel vervelende, soms echt schadelijke effecten heeft. En dus dat dat ter sprake moet komen en dat daar ook... Er zijn mogelijkheden om de schadelijke werking van drugs beter te beheersen en te voorkomen dan door deze criminalisering. Mm -hmm. En dat verhaal komt dus nu heel duidelijk naar ze toe. En toen hebben ze dus nu die aanbevelingen geschreven op basis van die hoorzitting. En daarin staat, uh, uh, nou ja, staat dit dus ook eigenlijk in het kort, kort vermeld dat het op die punten... Uh, veranderen moet. Dat het veel meer gericht moet zijn op effectieve uh, bestrijding of voorkomen van schade en niet alleen op de strafbaarheid ervan dat het moet worden dat, dat die mensen moeten worden uh, berecht en de gevangenis in en, en, en alle effecten die dat heeft. En ja, daar heeft de staatssecretaris toen uh, belangstellend naar geluisterd. Hij heeft eigenlijk niet veel er tegen ingebracht en uh, toen heeft hij dus gezegd dat, daar, dat hij daar een reactie op zal schrijven en dus ging het ook weer over, ja wanneer komt die reactie en uh, dus zij wilden die twee dames willen dat dat dus echt tijdig is voor een gas dat ze ook nog dan daarover kunnen debatteren met de regering dat het, uh, of dat nou wel juist is. ...en of het wel voldoende is. Ze begonnen met te zeggen, Nederland moet daar meer doen... ...want van ons huis, de Stichting Drugsbeleid heeft daar gezegd... ...Nederland doet niks meer dan wat de EU eh, overeengekomen is. Nou, de EU, daar heb je die consensus moet het dan zijn. En dat betekent dat je consensus hebt met landen zoals Hongarije... ...en, en Polen die op dru drugsbeleid gebieden, is dat echt heel ernstig... En dus veel, dat, daar moet je, kan niks goeds uitkomen. Uh, je krijgt ze niet eens zover. zelf gaan ze niet eens aan harm reduction beginnen. Maar wij moeten wel ons inhouden... dat je niet kan spreken... Nou, Nederland heeft daar wel tot nu toe het coffeeshopbeleid verdedigd. Dat is natuurlijk wel zo hoor. Maar uh, nu de hardere aanpak in Nederland daartegen... Die, uh, die, ja, ...die komt niet voor uit enig uh, goed plan van Nederland zelf. Maar is er nog wel uh, voldoende tijd, laten we zeggen, om dat, uh, dat allemaal uh, te regelen? Dat het allemaal besproken wordt? En dat, dat, ja, dat... nee, maar er zijn, over, er zijn dus vele bijeenkomsten overal. En uh, ja, iedereen doet daar een keuze uit. Het is heel wonderlijk hoe zoiets loopt... Ik, ik weet ook maar een deel daarvan, ik zag net, een paar dagen geleden kreeg ik ook thuis, dat die Wilton Park in Engeland er ook een bijeenkomst over gehouden heeft. En dat is zo'n plek waar mensen kunnen praten met elkaar onder een soort van afspraak dat het niet naar buiten komt. Dus daar kan je vrij uit debatteren, ook met mensen van hele andere opvattingen, want... Het enige wat naar buiten mag komen is dat er over dat onderwerp werd dit gezegd en anderen vonden iets anders en er werd dat ook naar. Maar er wordt dus niet bijgezet wie dat dan zei. Dat zijn dan de. Maar wat het het gezegd is in Dat dat gezegd is en dat wordt dan vervolgens samengevat door iemand van Wilton Park en dat wordt publiek gemaakt. Ik ben twee keer op zo'n bijeenkomst geweest, maar daarna ben ik niet meer uitgenodigd, wat ik wel jammer vind. Maar ze zijn ook een tijd lang niet over drugsbeleid gegaan. Maar deze had ik natuurlijk ook wel bij willen zijn. Maar daar werden wij dus niet... Je moet gevraagd worden door de organisatie. En daarvoor moet je niet, ook weer niet al te ver buiten de mainstream opvattingen zijn. Maar ze hebben dus uh, zo'n 10, 15 jaar geleden uh, twee keer een bijeenkomst gehouden. Waar ook echt wel extreme meningen naar voren konden komen. Maar je, Wilton je wil... Park heb ik het nu weer over. Fred ja. je bent wel ook heel tevreden met uh, dat stuk wat Vera Bergkamp en Marit Volk hebben geschreven. Ik durf niet te zeggen, er zijn een aantal punten waar ik twijfel. Maar het is zo moeilijk om te weten of zij iets nou zeggen vanuit politieke overwegingen of vanuit... Het is een mengeling van echt politieke... en in. Ik zal je één punt noemen, want ik was dus eerst een beetje teleurgesteld, omdat ze nergens zeiden uh, nou, ik moet hier eerder beginnen ik had zelf een stuk ingediend daarvoor, mm -hmm. en dat is dus ook rondgegaan voor die hoorzitting, waarin ik zeg dat er geen medische argumenten zijn voor de prohibitie, en dat dat dus echt een ernstige zaak is, dat dat nog altijd het, het hoofdargument is waarom drugs verboden moeten zijn uh, dat, het dus, dat, dat kan niet langer, vind ik. Dat is niet langer vol te houden. Dat dat een gunstige werking heeft op de volksgezondheid. En uh, nou, dat hebben zij dus op een andere manier overgenomen. Ze hebben het niet, want dat de, de moeilijkheid van wat ik zeg... is dat het debat dan steeds over legalisering of uh, decriminalisering gaat. En daardoor... Bereik je juist dat het geen vorderingen. Dan blijf je gewoon tegenover elkaar staan. Daar kunnen geen conclusies uit getrokken worden. Mm -hmm. En zij hebben slim gedaan. Ze dus hebben gezegd. Uh, harm reduction is eigenlijk het enige wat, wat je moet doen. bij een probleem zoals dat van drugs. En die harm reduction betreft nu alleen maar de uh, demand side. De, de vraag en de gebruikers. En die betreft niet de. De kweek en de productie, de productie want dat wordt keihard aangepakt. Dus, uh, ze hebben dan niet gezegd het moet legaal worden, maar die harde aanpak van, de, uh, van die twee kanten van de supply side, die moet, daar moet ook harm reduction worden toegepast. Want daar wordt zelfs de meeste schade veroorzaakt door, door, de, door het verbod en door de strijd, ja, door de war on ja, drugs. Het is gewoon zo. En nou, het wordt dus interessant of de, hoe de staatssecretaris daarover zal, zal reageren, want het is een goed beargumenteerd verhaal. Want dit is dus door hun helemaal opgenomen. Ze hebben dus, vind ik, wat ik hun aanbedacht, weten om te zetten in een meer politieke uitspraak. Ja. En ook een waar de tegenpartij het veel moeilijker mee oneens kan zijn. Want mij, als ik zeg, nee, het verbod moet weg en het moet gelegaliseerd worden... Oh, dat ik ze allemaal. Ja, en als zij zeggen, ja, maar de schade, het gaat om het verminderen van schade. En de prohibitie veroorzaakt erg veel schade ja. en dat hoeft niet. Dat moet verminderen. En we hebben het begrip harm reduction. Waarom zou je dat alleen toepassen op het gebruik en niet op de productie en de, en de handel? Ja... het uh, is. Dus... Politiek, hè? Heel ja. Apart. Ja. Ja. Want er was ja. dus daar ook niet veel tegenwerping. Men verhaalde dan een beetje dingen die ze al zeiden. En het was wel mooi, die Segers zit. Hij zat ook in die commissie, de Volksgezondheidscommissie, dat is die man van de, de ChristenUnie. Christen ja. En die probeerde nog wel wat. Die zei, ja, maar de. De, de, de drugsbestrijding, de bedoeling van de drugsbestrijding is toch de volksgezondheid te beschermen dat nou, toen konden zij zeggen, ja, dat zo heet het wel, maar dat is niet hoe het in de werkelijkheid gaat het is juist schadelijk voor de volksgezondheid er maar, zijn maar dat, Ja, dat mond dan uit, want ik heb dat stukje voor me en dan schuiven ze onder dat kopje gezondheid dan op een gegeven moment, uh, wij verzoeken de staatssecretaris om erop aan te dringen 10% van het bedrag dat nu aan drugsbestrijding wordt uitgegeven in harm reduction te investeren dat, dat is dan maar zeggen de, de, de, het omzetten in politieke taal ja het is, het is voor politici wel goed om zoiets wat ze inbrengen te vergezellen van een voorstel voor echt een een beleidswijziging. Ja. Dan, dan heb je wat anders. Alleen al gewoon om tijd te winnen. Kan je beter. anders moet je gaan zitten wachten op zij misschien op dat idee komen. En, ja, ja. en, en Kamerleden mogen tegenwoordig niet meer met ambtenaren praten. Vroeger konden ze bellen met een bepaalde ambtenaar. Ja. ja en dan konden ze zeggen. waarom zouden we dit op dat doen? Ga daar nou eens over praten. Dat mag niet meer. Wat? Nee, dat is al een, hele, al een paar jaar. Oh, is dat ja, ja. afgeschaft? Ja. Ja. dat loopt via o, Als is ingewikkeld voor al die tapcentrales natuurlijk ja. man, oh man zeg, jeetje <laughs> ja. oh wat een drama ja. Ik vind het ook, dat dat afgeschaft is, vind ik ook heel raar. Ik weet niet meer. Ik heb toen wel geweten wat de argumenten daarvoor de, Ze hadden wel argumenten, maar ik vond dat die niet erg sterk waren. Het, ja, ze, ze hadden wel ja, argumenten, natuurlijk. Argument, ja, ze beweerden iets. Net zoals de voorstanders van de prohibitie, die hebben ook argumenten. Alleen houden die geen stand in ieder serieus debat. Uh, en Ze maken ook echt niet echt nieuwe of zo. Uh... Nee meestal is nee, reden, maar, het is verboden uh, ze, ja, ze nou is zegt gewoon... wel meer van de schade en dat je je leven daardoor niet maar van maakt, wat je die, dat is wel wat bij christenen soms wel een rol speelt, <laughs> okay, dat, maar... uh, dat je, je je hebt iets in je, je kan iets gaan doen met je leven en dan moet je dat ook doen en als je dus door, door, uh, doordat je verslaafd raakt dan, dan, ja, dan, dan is het dus eigenlijk een soort, bijna een misdaad wat je doet <laughs> Ja. Maar ze doen bijvoorbeeld dus ook. Maar dat is niet. Dat is ook, ik zit, Maar daarover gaat het hele liberale verhaal. Zou daarover moeten gaan. En dat vermijdt de VVD. Maar het liberale gedachtengoed houdt in. Dat ook iemand over zichzelf mag beschikken. Als hij ja. ze goed bij zijn verstand is. En als die iets gebruiken wil. Ook al schaadt dat de mogelijk. Enigszins, dan kan de overheid dat niet gaan verbieden. Dat is het. zou het liberale standpunt moeten zijn. Ja, dat is heel apart dat ze dat zo ver kwijt zijn. Nou, ze hebben wel een smoes daarvoor ook. Ze argumenteren, Het argument is dan ja, maar bij verslaving zijn de mensen niet meer in staat tot een vrije wil. En dan uh, zijn ze dus.. Uh, daarom geldt dat dan daar niet. Alsof het alleen maar om. Want dat, dat gaat misschien op voor een heel klein aantal van de allerergst verslaafden... Maar voor de ...en dat voor niet de... alleen... ...maar vrije wil, dat is ook maar heel beperkt... Hoor. ...ja, maar goed, die discussie Sowieso moet je niet ingaan. In ...je moet goed. uitleggen... ...waarom deze redenering... ...niet kan leiden tot... ...het idee dat zij niet... Uh, ...daar een stem in mogen hebben... Dat, uh, of ...maar, dat het maar wat, wat, wat zou nou... ...het grootste winstpunt zijn... Uh, bij, bij, ...bij UNGAS? gas... ...dat we iets gaan doen ja, aan die internationale nee, verdragen... ...ja, ja nee... Nou, dat hebben... Eh, kijk, het idee dat we die conventie... Eh, ja. Er zijn er drie dus, maar dan, die hebben elkaar aangevuld. Dus het, om daar één nieuwe conventie te maken... die landen veel meer flexibiliteit geeft... dat is nu eigenlijk waar men aan wil gaan werken. Dus niet te zeggen, het moet allemaal gelegaliseerd worden. Maar daar past dus wat nu... Volp en Bergkamp gaan, hebben ingebracht, past daar wel in. Dat je zegt de nadruk moet verder liggen op de bescherming en de bevordering van de volksgezondheid. Ja. Nee, nee, nee, en zo min mogelijk op de, uh, de, de bestrijding van drugs. Dus ja, drugs ja, moeten. Mag ja, ik was, wat zeggen? De, ja, nou ja. ja. Er, Nee, omdat wat je net zei, uh, dat van, dat klinkt me bijna in de oren als hoe in Nederland de gemeenten kunnen beslissen of er al dan niet een koffieshop komt. En dat je dit, wat je nu zei, dat dus het idee van die ungas is of er misschien een ruimte komt waarin dus landen meer ja. vrijheid ja, hebben ja, om hun ja. eigen dingen uit te En Dat is dus niet het standpunt van, naar de EU in heel beperkte mate, maar dat is dus vooral wat die Latijns-Amerikaanse landen dus, inbrengen. Het is eigenlijk een beetje zo van nou, uiteindelijk na een paar honderd jaar stegellijk krijgt u dat terug uh, wat u eigenlijk van origine al lang had. Uh, Ik zou ja, zeggen, maar een soort de, nationaal beschikkingsrecht ja, of zo. Ja, oh leuk. Ja, ja. Toch zou heel prettig zijn. Uh -huh. maar, ja. Als je, als je de politieke talen even wilt horen, dan schrijven ze dus: Wij verzoeken de staatssecretaris om namens Nederland tijdens UNGAS 2016 aan te sturen op de instelling van een expertgroep namens de Verenigde Naties, die zich richt op het in kaart brengen van internationale spanningen. ontstaan door de beperkte bewegingsvrijheid die landen ervaren binnen de huidige internationale verdragen het in kaart brengen van internationale inconsistenties met oog op criminalisering, straffen van drugsactiviteiten, inzet op gezondheidszorg, mensenrechten en ontwikkelingswerk, en daarnaast nog als laatste het doen van operationele aanbevelingen om het functioneren en harmoniseren van het internationale drugsbeleid binnen en of buiten de verdragen te bewerkstelligen. Ja. Yeah. Nou, als je het zo zegt, dat dan willen goed. er wel een paar mensen mee tekenen. Ja hoor, dit, <laughs> ja, dit, uh, <laughs> ja, ja. dat klinkt niet onwaagenaam. Nee, uh, en en ze, ze hebben er berg. niet bij gezegd, maar dat plan is al wel eerder maar in andere landen ge, uh, geopperd. Maar ik, nou, geen land heeft aangekondigd dat ze dat ook... Ja, nee, Latijns-Amerikaanse landen dringen daarop aan. Nee, dat is wel zo. Dus dit is, uh, het er, had er eigenlijk bij moeten staan om te steun te geven aan de wens van de Latijns-Amerikaanse landen om dat te doen. De, de, de, dus mevrouw Bergkamp en mevrouw Volop krijgen steun uit Zuid-Amerika. Zeg het nog eens? Mevrouw Volop en mevrouw Bergkamp krijgen steun uit Zuid-Amerika en midden amerika Staat dat er zo? Nee, maar dat, dat, dat is eigenlijk... Ze uh, geven daar steun aan eigenlijk. Oh, geven ze ja, steun. want die ja, hebben ja, okay, dit okay. al eerder gezegd. Het is al eerder voorgesteld daaruit. Vandaar door... Ja, okay. uh, dat, ja, uh, ja. dat zijn dus die landen die in 98... op de eerste ungas al wilden... dat er over legalisering gesproken werd. Maar er maar, dus, dus zitten toch... Uh, ze denken... 193 staten zitten daar dan... Uh, in een grote zaal. Ja. Dat zijn hele rare door... bijeenkomsten. En je, kan op, je kan mij aan het werk zien op een van die bijeenkomsten. Je gaat Geen... er naartoe. Nee, uh, oh. dat, uh, oh, op ja. dat oude. bij YouTube. Ah. Op okay. YouTube. Heb jullie dat? hebt je nog nooit bij, gezien? Dan, ja. Dan, dan is er zo'n zaaltje waar er wat vragen gesteld kunnen worden. Nou, zaaltje. Dat is echt ook. En er ja, zitten. Uh, zit, 400 mensen of zoiets. Al, want van een heleboel landen zit er meer dan één iemand. Dat was met Antonio Costa, of niet? Antonia, ja, ja, Maria Costa. Ja, Costa. Costa. Als je, bij, Pro, als je uh, bij YouTube kijkt naar Costa, C-O-S-T-A en Polak, oh ja. P-O-L-A-K, dan krijg je dat te zien. En daar heb ik dus laten zien dat die man, die weet dus gewoon eigenlijk, weet er niets vanaf. Hij weet, kan niet, heeft nooit nagedacht over hoe het nou kwam dat in Nederland het gebruik van cannabis... Minder was dan in de meeste landen om ons heen. En terwijl het hier gewoon te koop is voor iedere volwassene. Maar dat klopt dus niet met het verhaal van de prohibitie. Want die beweren dat het door de prohibitie minder gaat worden. Dus. Dan hadden we echt helemaal nu, absoluut ver onderaan elke ladder dan ook moeten bungelen. Maar vrij nou, kunnen we de enige, enige hoop hebben dat er ook wat gaat veranderen? Want ja, persiep... het, ik, kijk, het zal zonder meer doorzetten. Het, de vraag is nu, lukt het ze om dat op een geordende manier te doen, die verandering? Of als, als het heel starg, star, hoe het, star wordt, als de, en dat kan je van Rusland verwachten, en van China, en van ja, Pakistan, ja, ja. en van... ...en ook een land als Nigeria schijnt ook zich hier te roeren... ...en Indonesië en Thailand, eh, Singapore is heel erg... ...en als die gewoon vasthouden dat ze er tegen zijn... ...ja, dan, dan zal er heel weinig veranderen... ...want het, je krijgt dan dus een nieuw voorstel er niet door... En dan denk ik, dan is dat misschien, misschien werkt dat uiteindelijk wel sneller, want dan valt het gewoon uit elkaar, dan kan je gewoon zeggen, dan, dan tenminste, ik denk dat dan de westelijke landen zouden moeten zeggen, ja, dan verliest het gewoon zijn, zijn ja. rechtskracht, eh, dat zijn, eh, we hoeven ons daar niet meer aan te houden aan die afspraken van zo lang geleden, als er niet over gesproken kan worden, dat... En de, in ieder geval al... daarom dat men dus inzet nu op meer flexibiliteit binnen de conventies. Ja. En dan is de grens dus steeds weer, ja, maar mag dat dan nog of niet? Nou ja, ah, ja, dan kom je gewoon op het punt van in hoeverre laat je hier andere landen zich bemoeien met... I met een ander, hè? een land. Die... Ja, maar dat hebben ze daar met elkaar afgesproken. Ja, okay, nee, maar in die zin is het politiek gezien wel uh, goed manoeuvreren. Omdat, uh, laat ik het zo zeggen, ze mogen elders gewoon de doodstraf blijven ja. hanteren voor uh, ik weet niet wat. Ja, maar... en, uh... ja nou, men, er zijn ook mensen die willen dat de Verenigde Naties de doodstraf uh, hier voor drugsdelicten verbiedt. Ja, dat is dus een dat voorstel, is ook een wijziging ja. die men ja. wil aanbrengen. Maar je hebt kans dat dat dus niet zal lukken. Dat gaat in de consensus daar. Maar, maar in ieder geval, het moet wel gezegd worden bij die meeste van die internationale verdragen, in ieder geval als het om drugs gaat, er bestaan geen enkele ja, geen enkele maatregelen die tegen je getroffen kunnen worden of gaan worden. Nee, nee. Dus dat is wel iets wat een heleboel mensen iedere keer er ook bij hebben. Ja, hoezo is het verboden? Ja, ja, we hebben het op papier. Ja, maar... Er is voor de rest niemand die aan de deur kon kloppen, van dat mag niet, dat mag niet. En dat gebeurde ook dus niet in de bij een in Uruguay inderdaad. Ja. Zouden ze daar de deur platlopen, maar dat doen ze niet. Het was heel nou, grappig dat die in Uruguay van, nou, uh, okay. die man diezelfde, Costa volgens mij, die, of zijn opvolger, uh, Costa is dus na dat, na dat gesprek met mij, heeft Costa daar niet zo lang meer gezeten. zijn nee, opvolger was een, was een Rus... En uh, die trouwens niet eens heel erg was, want het was een, een diplomaat die ze daar neergezet hebben. En, uh, maar wat wou ik nou zeggen, hè? Godverdomme, krijg je dat. Ik ben, uh, ja, jullie goed, hadden me niet zoveel wel. hele goede wiet moeten laten roken. Het <laughs> wordt moeilijker om nog mijn gedachten, want het ging over het punt daarvoor. Waarvoor? Ja, daar, het vorige punt. Het vorige punt, ja. dat, dat ging over uh, <laughs> Jeroen, kort richting eigen is helemaal perfect. Alweer, ja, je, helemaal... je kan het even <laughs> terugluisteren. Als je het gewoon. Kan... Dan gaan <laughs> <Ja, goed. Ja. laughs> even... we het goed. Misschien kan het even. Kunnen we ook mooi. nog Gerrit Jan te hulp geven? Uh... Ja, Gerrit Jan, die ja, weet het. Ja. Ja, nee, terwijl jullie aan het praten waren. zat die... Denken van, is het niet minister Opstelte geweest, die uh, uh, twee uh, juristen van uh, de universiteit uh, in, in Nijmegen aan het werk heeft gezet om te kijken of er überhaupt een gaatje uh, in de internationale wetgeving zat. De conclusie was van er zit geen gaatje, en dus uh, beginnen we nooit en te nimmer een keer aan achterdeur-experimenten. En diezelfde internationale verdragen, die. die ik bedoel, de constatering dat er geen blauwhelmen uh, uh, ergens landen om uh, uh, bepaalde Amerikaanse staten of uh, uh, uh, landen in Zuid-Amerika aan te pakken. Je kunt dus ongestraft uh, blijkbaar die uh, ja. internationale ja. verdragen overtreden. Ja, zeker weten. En, en, en de, kijk wat. Hier wordt het boot. Uh, dat gebeurt ook met allerlei andere verdragen, hoor. Ja. Dus uh, ja. het is volledig ja. ja, nee, onduidelijk nee, nee, waarom nee. het bij dit verdrag niet kan. Ik, nee. ik kan me een ronde gesprek in de Tweede Kamer herinneren, waarin ze dus juristen over die uh, in, uh, internationale verdragen aan de tand voelden. En die zeiden gewoon van: het is eigenlijk een soort, uh, uh, ja, soort nat uh, natuurlijk verloop binnen internationale verdragen dat op een gegeven moment gaan landen zich er niet meer aan houden. En als ze maar genoeg zijn, dan wordt gewoon het internationaal gedrag ja, ja. bijgesteld. Ja, ik ben daar toen ook geweest. Het was, uh, was een goede bijeenkomst. Ja. En ze en... zeiden ook, het is uiteindelijk een politieke beslissing. Als een land het doet, dan zal er verder niet veel gebeuren. In ja. sommige gevallen. Maar toen toch... Dus de regering houdt gewoon vast dat het volgens de letter van de, van de conventies niet mag... En Nederland is nou eenmaal een soort land, vindt men dan, dat zich aan verdragen houdt. Nou, als Hij als je moet je niet worden zoals eh, landen die Behoeken, daar maar gewoon uitstappen, dat vinden ze. Ja, nou, Nederland je je het heeft het een naam wilt. op te houden daar, van een land dat zich houdt aan de verdragen. Dat is eigenlijk wat ze dan okay. ook gaan zeggen. Nou, als dus, je netjes, bedacht, ja. netjes aan het verdrag wil houden, is eigenlijk het enige belemmering is, je kan het niet exporteren. Maar dan hebben we één probleem, dat doen we toch al naar Canada. Bedouin kan doet dat gewoon. Wat dus, uh... kan je niet exporteren? Uh, cannabis. Kan je... ja, ja. Binnen die verdragen zou je dat niet kunnen exporteren. Nee, nee. Je zou in je eigen land, zeker zoals Nederland het ondertekend heeft, eigenlijk alle experimenten kunnen toelaten. En hoe lang een experiment duurt, dat limieten bepaalt we zelf. Uh... En het experiment dat is ja, we doen ongelooflijk waanzinnig goed onderzoek. Hebben we net al gehoord: tien ja. jaar onderzoek aan mensen die cocaïne gebruiken. Dat is een duur onderzoek, meneer. Ja, da ja, daar ja, hebben we ja. heel wat voor over. Ja. En we hebben een ongelooflijke berg testpersonen, 17 miljoen water inmiddels. Nou, dat gaat hartstikke goed hier. Nee, dat zou kunnen, maar dan moet je de, de hele politieke wil hebben om dat te doen. En dat is dus bij deze waar de ik eigenlijk niet aan ontbreekt, al een hele tijd. Ik kan nog zeggen, er is een, een sleutel hierin, is dat de VVD zo bang is voor de PVV, dat ze daarom tegen de drugs zijn geworden. Of veel meer, ja. Want na Fortuin had het heel erg voor de hand gelegen ja. dat, de PVV, dat de VVD doorgaan was echt als liberale beweging. En gezegd, nu moeten we eens over die drugs gaan nadenken, of dat wel... ...de juiste manier ja. is om daarmee om te gaan. Dat, maar dat hebben ze niet gedurfd. Toen bleek dat... ...Wilders ineens keihard... Uh, ...drugsoorlog uh, wilde voeren. Als, als dus als... ...Wilders gedaan had... ...wat was blijven zeggen... ...wat fortuin zei... Ja was het nu een totaal andere toestand geweest. Ja. Ik ben ervan overtuigd. Want dat roze, is de roze, reden roze, dat, de kunnen, dat de VVD roze. het niet durft... want die denken dat ze dan nog meer stemmen kwijt zouden zijn aan Wilders. Het zou wel kunnen dat je daar gelijk hebt. Ja. Drugs. Drugsbeleid is dus vooral politiek. Ja. ja. En ze ruilen ook uit... Dat is het waarom ja. ik ook niet meer naar de PvdA, mijn PvdA-lid... Maar over drugs heb ik ook een tijdje geprobeerd om daar wat te bereiken. Nou, ik heb zelf ja, op congres, ik weet niet meer welk jaar, ingediend een amendement dat cannabis gelegaliseerd moest worden. En dat is toen in het verkiezingsprogramma gekomen, tegen de wil van de partijleiding. Mm -hmm. En toen zat Kok, zat daar, en die zag ik daar slitter toen ik dat... Dan mocht ik dus één minuut spreken om dat amendement in te dienen. Had ik eerst dus door de afdeling Amsterdam-Zuid moeten krijgen van de PvdA. En die hadden het aangenomen. En toen mocht ik dat dus op het congres in het verkiezingsprogramma. Dat was het, was voor het verkiezingsprogramma. En uh, dat uh, moest ik één minuut, had ik een verhaaltje opgeschreven daarvoor. En dat is aangenomen door dat congres. En dat zeggen ze dus ook wel, dat staat ook volgend jaar weer erin. En, eh, maar dan zeggen ze, ja, maar dat kregen we niet gedaan in de onderhandelingen, want eh, het zijn onderhandelingen, je krijgt niet op alle punten je zin. Maar ik heb het idee dat wat ze doen is, zij hebben dingen op sociaal-economisch gebied, vindt de PvdA belangrijker, en ze gebruiken dat drugsbeleid als wisselgeld. Want je ja. moet wisselgeld hebben in die. Dus je hebt nog een paar meer dingen die je wilt, maar die kun je dan opgeven. Ja, in die zin is het uh, samengaan van Partij van de Arbeid en VVD. Dus uh, voor ons, hè, uh, cannabisgebruikers of koffyshop ondernemers, eigenlijk heel ongunstig geweest. Want er moest flink wat wisselgeld zijn. Ja, ja. Ja, nee, er moet dus een partij zijn die dat ook echt belangrijk vindt, omdat die zich daarvoor wil inzetten. En dat wil de PvdA, en, maar dat is dus nu misschien toch wat anders met Marit. Zij uh, is ook huisarts, en ja. uh, Dus is ook een arts die hier, dan, ja, dat is, zoals ik eigenlijk denk dat meer dan de helft van de artsen ook zo zal denken, dat dat verbod schadelijk is en dat je het beter op een andere manier kan regelen. Ja, mevrouw Borst was natuurlijk ook een mooi voorbeeld van een arts ja, die ja. anders dacht over ja, ja, ja. De, de prohibitie. Ja. Ja. En mijn vader, huisarts Ben Polak, was ook voor legalisering, terwijl hij uh, geen drup drinkt, ook niets gebruikt, nooit uh, iets gebruikt zelf. Wat dat betreft is het eigenlijk, misschien heb je daar als uh, voormalig uh, psychiater nog wel wat op aan te merken, maar is het waanzinnig dat dus het gezond verstand gedurende zo'n lange tijd overheerst wordt door een ideologie die bewijsbaar op een heleboel punten gewoon volledig gelogen is, bij elkaar bedacht, euh, gefantaseerd, ik weet niet wat. En, en dat het gezond verstand, ik bedoel, aangaande drank zeggen ze in koor. Ja, maar daar kunnen we mee omgaan, terwijl, ik bedoel... Oké, okay, als, als, als we dat noemen, daar kunnen we mee omgaan. Nou, dan kunnen we ons nog een heleboel andere dingen ja, ook permitteren. Zeg. Ja. Nee, maar ik denk ook in een serieuze overweging van de argumenten voor en tegen legalisering. kan alleen maar in ons voordeel uitvallen. En dat is ook de reden dat dat debat dus officieel ook niet gevoerd wordt. Tragisch, hè? Ja. Er is een, een vrij bekende drugsonderzoeker, uh, uh, Jaap van der Stel, die heeft, volgens mij is dat gepubliceerd in 1999, net nog in 1999, uh, die voor, voor de Raad voor de Volksgezondheid een rapport deed, door, deed over, ook over de vraag of de legalisering, dat is toen door hun uh, uitgebracht, dat rapport. Zij zijn eigenlijk de laatste die zich daar serieus mee hebben bezig gehouden. Raad voor de Volksgezondheid. En eh, dat was een ongevraagd advies en daar heeft de regering nooit op gereageerd zelfs. En daarin zegt, ja, van de stijl komt erop neer dat het huidige eh, prohibitieve drugsbeleid niet werkt zoals wat de bedoeling is en dat er serieus over ander beleid moet worden nagedacht. En ook dat het de verantwoordelijkheid van de regering is om dat debat op te zetten. Ja, en er is niets mee gedaan. mooi het allemaal dus alleen al het opzetten van een expertcommissie, je kent natuurlijk verschrikkelijke ruzie over wie dan die experts zijn die erin mogen gaan zitten dat, dat is natuurlijk altijd maar uh, daar vinden ze wel wat op we hebben ze een expert, die is expert in experts. Hè? Dus daar... Ja, die, die ja, weet ze ja, allemaal ja, precies afwijzen. Een meta-expert. Meta ja. Zelf weet ja. hij voor de rest, hij weet, voor de rest weet hij bijna niks. Ja. Boodschappen doen kan hij niet, hij kan hij helemaal niks. Nee, maar. Ja. Helemaal op in zijn bezigheid. <laughs> hij herkent wel de expert. Nee, maar ik wil nog even wat zeggen over mijn eigen optreden daar. In die... Dat is wel. Uh, ik dat ik dat eens een keer moet vertellen. Want. Ik vind het eigenlijk raar dat wat ik daar gedaan heb toen in de Verenigde Naties in, bij, in, in Wenen. Dat ik eigenlijk liet zien dat de directeur van de internationale drugsbestrijding gewoon niets grijpt van wat hij aan het doen is. En dat hij niet in staat is om na te denken over de vraag uh, dat het toch, het moet toch iets moet betekenen ook voor die man als hij hoort dat in Nederland het drugsgebruik... Zonder prohibitie eh, oh, met de koffieshops. Want in die tijd werd namelijk de, de, de handel werd eigenlijk nog, nogal met rust gelaten. Dus de politie deed niet veel tegen de bevoorrading van de koffieshops. Ja. Er werd wel eens wat opgerold, maar dan was er iets meer aan de hand. Dan was het niet een, uh, ja, een redelijk werkende uh, producent. Nee, dat is, nee. En dat is veranderd na, eh, ik dacht pas na vijf, 95, na ja, die... Ja, sowieso, ja, 96, ja. 97. Ja, na die nota eh, continuïteit en, die niet En zo de fase drugsnota. Ja, ja, die heeft dus eigenlijk geleid toe dat er harder opgetreden ging worden tegen de eh, handel en tegen de supply, de aanbod kan. Nou ja, vooral eigenlijk, daar, daar is een gemiste slag in de zin ik bedoel, dat was het moment om, ik, ik zou maar zeggen de, de binnenlandse productie binnenboord te brengen. Er waren op dat moment zelfs uh, bij sommige van die grootshoppies zorgdrager pakket te kopen. Gewoon uh, van één lamp uh, 49 7x7 potjes uh, plantje, weet je van uh, poem. Maar wat had Zorgdrager daarmee te maken? Dat ministerieke... Nou, dat was de, de, de, de feel, de, de, de, de, de, de, het algemene overmijnige... gevoel ja, van ja, op ja. dit punt staan. Van ja, kijk ja, maar... eens, het kan. Ja, van... ja. Wim Zorgdrager was toch minister van Justitie en Els Post was de minister van ja. Volksgezondheid. Ja, ja, ja. Die het uh, uh, uh, drugsnoos daar heeft samengesteld. Maar het was mevrouw Zorgdrager ook die via een systeem van thuiskwekers de koffieshops lopen voorraden. En dat is toen, hè, want is uit die tijd ook niet de motie apostolen? Dat, dat, dat, dat ze met één zeteltje ja, de ja, ja. Dat meerderheid die uh, gaan reguleren? Ja, ja, dat geloof ik, nou, ik en, dat niet of en dat is, het wel is dus allemaal niet doorgegaan. Ja, dus nee, precies. Dat is echt, uh, en en nee. daar is dat eigenlijk dus, want toen kwam zo vol die binnenlandse productie in beeld. En dat werd een heel leuk aandachtspunt van wow, oké, okay, weet je. Terwijl voor die tijd de, de politie die had eigenlijk de facto die achterdeur ook al geregeld. In de zin van: als iets voor een koffieshop was, dan hadden ze zoiets van ja, ja nee, dat snap ik Dat, dat hoort daar. Dat ja. is logisch, hè? Weet dan gewoon gezond verstand. Dus. We hebben na zorgdragen toch uh, meneer Dommer gehad? Die heeft toch ook nog een, nee. een rol gespeeld in het, de, de het, het, het moeilijke van de leven? Ja, die hield het allemaal tegen. Ja, het Die, pad aan uh, de achterdeur, kan ik me herinneren. Hij had een waanzinnig uh, ma argument, dus of een, uh, niet, nou, hoe moet je het zeggen, uh, dat je de, het succes van de drugsbestrijding... ...was niet dat er geen drugs meer zouden zijn... ...maar het succes daarvan was... ...je moest het vergelijken met een lekke boot... Dus ...het succes was niet dat die droog werd... ...maar wat, dat je bleef drijven. <lacht> dat was het. En toen was ik... dat, okay, ...ik wou toen vragen... ...maar toen was er geen discussie meer... ...dus heb ik nog wel geroepen zo... ...maar geen antwoord gekregen... ...en dan zou je toch eerder moeten gaan denken... ...aan een andere boot... ...of die boot ja. repareren... Ja, ...dat ja. zou je dan toch eerder doen... Ja. Nou een meer radicale oplossing. Ja, met, het, met spek dat gat dichten. Nee die donner. Nee maar het, het, het, het, het is ook. Denk ik het CDA geweest, die gewoon, laten we zeggen, voor opstelten opstelte het pad geëffend heeft om zo repressief te zijn. Want ja, met de wijziging van de opiumwet vorig jaar, per maand zijn we er toch eigenlijk ja. nog meer op achteruit gegaan. Ja, ja, ja. ja. Om, ja, we dat uh, ja. Maar goed, dat Laten we hopen dat de dat, dat, dat, dat, dat Nederlandse inbreng bij UNGAS uh, dusdanig is dat wat van de doelen gerealiseerd worden die uh, Bergkamp en Volp uh, hebben geformuleerd. Nou, ik ben benieuwd of er iets van een debat komt naar aanleiding van wat nu in Trouw, ja. dat stuk in Trouw. Ja, want dat hebben, is ook wel goed om te zeggen dat Trouw de laatste tijd, uh, dus echt een christelijke. Ja. Opinieblad in Nederland, wat ook echt wel door politici gelezen wordt. Die uh, hebben zich nu uitgesproken voor legalisering van drugs. In een, in een hoofdredactioneel commentaar. Dat is niet ja. eens zo'n gek idee. Nee? Nee. <laughs> nee, nou, ja. ja. nee dat uh, Maar dat is een, uh, het is een bijzondere ontwikkeling. Nou, maar het ja. is een bijzondere ontwikkeling dat ze dat gedaan hebben. En, toen, en dit ingezonden stuk van. Uh, uh, rebel of van Volp en Bergkamp heeft ook hebben ze naar trouw hebben ze geplaatst gekregen op de ochtend van die hoorzitting dat is ook al mooi en uh, ja ik denk dat de volgende regering gaat dat invoeren wat zo lang zullen we nog maar de vraag is nu hoeveel ruimte krijgt staatssecretaris van Rijn om hier iets mee te doen dat zal hij dus in het kabinet moeten gaan bespreken dat kan hij niet eens eentje beslissen dat daar wil justitie en ook uh, buitenlandse zaken mee te maken hebben. En uh, nou ja, wie weet wat daaruit voortkomt. En die weten allemaal dat in Amerika cannabis gelegaliseerd is in een paar staten. En dat dat gaat doorzetten. Dat, dat zullen ze allemaal wel weten. Dus ja, op een gegeven moment zullen ze ook denken, waarom moeten wij nou doorgaan met die ja. onzin? Ja. En inmiddels in een stukje Canada ook, hè? Ja, precies. Dus... Nou, een stukje nee, Canada heeft de premier het aangekondigd. Ja, maar de... er is in ieder geval al één stuk van Canada waar het oh, gewoon... Ja. We hebben ze het net oh, die echt kunnen afgeleken. zeggen dat ze het niet willen. Ja, ja, ja. Dat is waar. En dus deze de... zeggen dat ze het willen. Dus we... er is er eentje die heeft al gezegd dat ze het willen. Welke is dat? Uh, Vermond. Vermond. Sorry? Vermond. Vermond. Nee, maar Vermond is een Amerikaanse... En met zou Vancouver, nee Vancouver is niet, is een stad, uh, ja. dat is British Columbia. Ja, en zo gaan oh, nee, dat we dat daar we zo kunnen. We ja, ja, maar, ja precies, we halen allemaal dingen in. Ontario uh, door, heb uh, je als provincie. Dus uh, we Quebec. zeggen we maar gedag, uh, voor week, want de zending is af bijna. Afgelopen. Oh we moeten even uh, beëindigen, nou, wij, als het aan ons ligt is de zaak snel opgelost.